Na na na na na na. Hoogstraten Aardbeien. Het mm, is twee over zes. Goedemorgen, dag Kim. Heel goedemorgen. Dag Charlotte. Goedemorgen. Het is een heel goedemorgen. Mm -hmm. Vertel. Ja, ik heb er gewoon zin in. Ja, cool. het is een nieuwe week. Leuk weekend gehad en ik keek er ook naar uit om weer terug te komen. Ja, ik heb al lekker met water gegooid. <laughs> ja. Wat? Moet af en toe, hè. Daarnet uh, heel jouw drinkenbus over heel de desk, dus het is goed begonnen. Licht gemorst, de dag is gedoopt, zullen we het daarbij houden. Ja. Goedemorgen. Goedemorgen, morgen, jouw dag begint. Goeiemorgen, morgen, met Peter en Kim ga je de dag in. Met een laag op je gezicht. Natuurlijk wel. Goedemorgen, Bij een maandag. Het is donker. Het was uh, een beetje aan het regenen. Ik weet niet hoe bij jou zit, lieve luisteraar. Was het bij uh, in Gent? Uh, in Gent was het niet aan het regenen vanmorgen. Niet regenen? Nee. Het, het, was, het was bij mij heel hard aan het regenen en uh, aan het donderen en bliksem. Oh, het was... Ja. Ja, de, de, de hele... Dat is de hele Shabam. Shabam, die zocht ik. Het was ook nog warm. Ja, ook. Ja. Ja, en er was gisteravond vuurwerk bij ons, dat vond ik heel vreemd. Hm? Gewoon in september ik dacht van, ja, ik lag al in bed. Plots van pof, pof, pof, pof, pof. Ik dacht even dat mevrouw popcorn aan het maken was, maar uh, het, was, het was vuurwerk. <laughs> vond ik heel bijzonder, maar kijk. Uh, lieve luisteraars, als je denkt van, we hebben nog iets te vertellen, ik kan het delen in de app van Radio 2. Maar ik zeg je, leven op een gebed. Leven op een gebed. Mooier zal de maandag niet meer beginnen. Dit is allemaal de schuld van Bon Jovi. Ja,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 If it's unhealthy, then I don't give a damn. Op. Misschien best een paard komen vanmorgen met dat weer. Goedemorgen, Molen. Goedemorgen. Ja, er is al een probleem. Ja, twee zelfs. Op de E17 van Kortrijk naar Gent vertraag je 20 minuten tussen Waregem en Kruisem. Want daar is door een ongeval maar één rijstrook vrij. En dan sta je ook al in de file op de Antwerpse Ring naar Gent. 10 minuten verliezen daar van Antwerpen Zuid tot de Kennedy Tunnel. Dat is niet goed. Dankjewel voor de hele mooie informatie. Het is maandag 18 september, nu nog regen, maar de zon zou ook nog lekker schijnen vandaag. Daar gaan we vanuit. Goedemorgen, Mieke Doge uiteraard. Goedemorgen, goedemorgen. Ja. Mieke, Mieke, Mieke, Mieke, je hebt een appje gestuurd naar de app van Radio 2. Je hebt een bijzondere activiteit vandaag, vertel eens. Ja, vandaag uit ons ziekenhuis uh, voor. ...gewoon dicht, dicht, helemaal dicht. We gaan de deuren sluiten om zeven uur s'avonds. Dus de laatste patiënten die dat er zijn... ...die worden vandaag overgebracht naar het nieuwe ziekenhuis, Kadiks. Mm -hmm. En wij, wij, de collega's, de oud-collega's... die het ooit gestudeerd hebben... ...de assistenten, uh, geneeskunde, de artsen... ...die gaan allemaal rond een uur of zeven... Uh, aan Stavenberg staan en daar gaan we dan zogezegd hm, officieel de deur slaten. Ja, ja, ik wou het zeggen voor de volledigheid van ons dossier. Het is de Stavenberg dat toegaat. Het Stavenberg ziekenhuis gaat dicht. Ja. Dat is toch een iconisch ziekenhuis voor Antwerpen. Tweede Pijler. ooit heel veel gebeurd. Hè? Dus, mm -hmm. uh, en ook ja, dus, uh, ja, dat gaat ons iets doen. Dat ja, is een... toch ook een klein feestje, niet? Uh, nadien gaan wij in kolonne van Stavenberg naar de kaddich. Dus door de zeeboek, door het park voor Noord. En dan in de Cadiz gaat er een lichtzaal gebeuren. Zo rond een uur of acht. Heerlijk. Dus iedereen is daar natuurlijk welkom. Hè. Ja. Maar dus... Uh, we hebben al een klein feestje gehad vrijdag. Met uh, de collega's aan de operatiekamer. En dan hebben wij daar een, een beetje al gefeest. En wouden we wouden dat in Staan en beetje zelf doen. Ja. Maar ja, het licht was uit. We konden er niet meer doen. Dishes, ja, dat nee. doen. Want ze zijn, zijn ook vroeger moeten verhuizen natuurlijk naar, naar Caddox. Maar ja, kijk, ja, ja, ja. vandaag zijn de, ja. de laatste die, die er weg gaan. Mieke, geniet van de dag. Geniet van het feestje daar vanavond. Dat gaan we doen. Dat gaan goed. gaan we doen. Okay. Ja. Goedemorgen. Ja. Ook Giselle ja. Vonkers is wakker. Fijne maandag. Ze zitten wel met een klacht. Dat vind ik nu echt grappig. Vertel. Ja, van jou Putman Die zegt dat Kim en Peter eerlijk gezegd mm -hmm. Is dat nu muziek om zo vroeg in de morgen af te spelen Bon Jovi Is dat te heftig? Jo uit hem. Ja, ik vond dat nu echt wel een goede song eigenlijk Ja, en toch ja, Die wil misschien uh, snolle bolletjes ofzo zo. Oh, dat, die, dat is waarvan je zegt van Dat moeten we misschien niet doen Maar Bon Jovi vond ik echt wel een goede Nee, nee, ik vond het ook niet te druk Jo, suggesties Je kan ze altijd delen bij ons ja. Kijk, speciaal voor jou. Een smalle gitarrake. Lekker rustig. More than words, this is extreme. Dansen. Straks. <laughs> zegt, misschien is het door mijn leeftijd... Jo, je bent 53, kom maar, kerel, kan dit. Maar ik word heel graag wakker op een rustige manier. Dit is oké, okay, hè. En jo, terwijl je toch aan het luisteren bent, en andere mensen ook... Waarom stop je best geen stenen in je valies... als je van pakweg uh, Turkije komt? Dat nieuws hoor je over twee minuten. Drinkbus mee? Ja. Rugzak mee? Ja. Tent mee? Oeh. Gaan we naartoe misschien? Naar de Ford Adventurous Days. Ah, oké. Okay. Van 9 tot en met 23 september. En ik wil er kijken voor een Ford Kuga Hybrid. Ah zo? Zelf opladend en een rijbereik van meer dan 1000 kilometer. En wat kost dat? Al vanaf 479 euro per maand in private lease. Dus van 9 tot en met 23 september bij Fort Verdeler. En op Ford.be? Dat strafda. Ford Ford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 Een pakje scoer hier aan je deur, net als jij... Hallo, pakje! ...op het toilet zit. Je kan niet alle verrassingen vermijden, maar verrast wat er door wegen werken? Dat wel. Check daarom wegen en .be voor je vertrek. Een initiatief van de Vlaamse overheid. Hou uw energiekosten onder controle met Luminus Energy Control Monitor. Energie, wat? De nieuwe dienst van Luminus om uw energieverbruik in real time en tot op de euro op te volgen. Hm.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 Goedemorgen morgen! Natuurlijk wel, 19 over 6. Joop Putman uit Lovendigam laat het nog weten. Hij zegt nog een 73 jaar ervaring. Goedemorgen. Zeker dat. Dat is mooi. Als je zegt van ik heb ervaring zo lang. Bon, uh, toch even opletten voor wie je in Brussel woont. Want als je afvalzak op een verkeerde dag buiten zet, lieve mensen, dan kan je een boete krijgen. En die kan echt wel pieken. Charlotte van het Nieuws. Hoeveel. Je... 600 euro kan het pikken. Oh, ja, het is eigenlijk zo dat er sinds vier maanden een nieuwe ophaalkalender is. en Mensen die konden hun afval op een andere dag buiten zetten en daar een beetje aan gewoon worden. Uh -huh. Ze hebben dan vier maanden dus de tijd gehad, een soort van proefperiode, om daar aan gewoon te raken. Maar als ze nu hun vuilniszakken nog verkeerd buiten zetten, dus op de dag van toen ze gewoon waren, maar het is de verkeerde, dan krijgen ze een boete die kan oplopen tot 600 euro, als ze het vaker doen. Dat is wel veel in ja, 600 ja, euro. Ja. Dat is echt gigantisch. Ja, maar ja. ze willen het echt wel doen. Ze zijn streng, omdat er anders heel veel afval op straat terechtkomt op verschillende dagen, begint zich op te stapelen. Nu, in veel gemeenten zijn er regels he, vanaf wanneer je het mag uh, of niet. Ja. Maar dus in Brussel extra streng. Ja, ik durf het wel eens uh, de dag ervoor buiten ja. zetten, dat je dan vroeg weg bent en zo. Ja, ja. in veel gemeenten is het vanaf zeven uur s'avonds he, dat het mag. Uh, of zes uur. Ja, zes uur meestal. Dan... Ja, je doet ja. dat toch de avond ervoor, want ja. soms komen die die, die, die van schade toch heel vroeg. ja. Uh, ja, maar ook soms ook heel laat. Maar goed, ja. Ja, maar dat weet je niet, dus je nee. zet het dan toch klaar ja. de avond ervoor. Maar dat mag, denk, denk ik. Hè. Uh -huh. Maar kijk, nee. Brussel, 600 euro, pittig. En dan een bijzonder verhaal, zeg. Van een koppel uit Antwerpen zit vast in Turkije, niet in de gevangenis. Ze zitten vast daar omdat ze drie stenen wilden meenemen naar huis. Ja, het gaat over een koppel in Deurne. Ze waren daar op vakantie en tijdens hun uitstapje zagen ze een paar mooie stenen liggen en ze dachten, ah, oh, goed voor in ons aquarium. <laughs> en ja, die hebben dus die stenen meegenomen, maar op de luchthaven zijn ze betrapt door de douane. Zijn ze daar moeten op gesprek gaan, ja, echt een hele ondervraging. Mm -hmm. En ze vroegen of ze dat uit een museum hadden meegenomen, maar dat bleek dus... Oei. Oh, maar mag je ja. eigenlijk gewoon zomaar dingen meenemen? Want ik, ik herinner mij een campagne een tijd geleden, ja. van de overheid, denk ik. Ja, voilà, inderdaad. Dus de douanediensten die, die gaan dat echt wel streng controleren. Want het kan zijn dat je iets belangrijks archeologisch meeneemt, van een bepaalde waarde, dat daar echt moet blijven liggen of blijven staan. En, uh, dus je mag het echt niet doen. Uh, het federaal voedselagentschap roept ook op om uh, geen planten mee te pakken, geen bloemzaadjes. Dat is het, ja. Ja, dus uh, dat, uh, daarvoor hebben ze opgeroepen. Maar je moet dus wel opletten daarmee, ja. Ja, ooks moet belangrijk zijn wat je meepakt. Ja. Hebben jullie nu nog nooit niks meegenomen? Ik heb je iets te vertellen? Als... Een keitje of zo'n klein steentje. Ke oh, ja, een ja, echt zo'n klein, zo klein steentje. Nee, je neemt geen kleine Mag steentjes niet. mee. Als je iets Mag... meeneemt, dan zijn dat toch uh, ja. Iets Bij mij zijn er al grote stenen in mijn koffer gevallen. Is waar? Uit, voor ongeluk. Maar van bijvoorbeeld van verre landen zoals Turkije? Ah, wel, ik moet zeggen uh, dat, dat ik dat wel niet durf. We zijn onlangs naar Egypte geweest en dan mm -hmm. weet je wel, ja, hier moet je dat niet proberen. Uh, maar toen wij, toen wij eind juni naar uh, Frankrijk geweest zijn heb ik wel voor in onze nieuwe badkamer een paar stenen meegenomen. Ja. Nu, nu lijkt het alsof je je badkamer ook gebouwd hebt met stenen uit Frankrijk. Die... Nee, dat is overdreven, maar ja, onze, ons gezin heeft iets met stenen. Als wij mooie oh. stenen zien, of bijvoorbeeld uit Spanje, Ibiza, wij gaan daar dan hiken in zo'n onontgonnen gebied. Ja, ja. En daar kan je zo echt heel mooie gekleurde stenen vinden. En, okay. dan, en dan hebben wij dat altijd al meegenomen... Zonder problemen. Ik heb iets met gouden... Maar geen dieren en planten in. Nee, nee, zo. Nee, hoor. ik heb iets met gouden horloges. Ik moet je altijd meepakken vanavond buiten? <laughs> ja. oh. nee, Fake maar... waarschijnlijk. Ja, maar ik heb... denk niet dat ik al ooit zo'n dingen heb meegenomen. Nog niks? Nee. Maar lieve luisteraar, als je... je mag ook anoniem getuigen in de app van Radio 2. Wat heb jij al meegenomen? Mm. En als je de problemen mee gekregen hebt, ook dat mag je delen, natuurlijk. Maar niet doen, hè? Goedemorgen, we gaan naar Parijs. Echt? Echt waar. Kenny B. Goedemorgen, morgen. Moet je. en Kim. Kader ja. 02. morgen in Parijs. Gewoon mijn business. Je suis le plus beau Français. André Boon, Hoge Haken, and I. don't know what I'm saying. Mo, je t'embrasse, mon amour. Moi, tu es très belle. And uh, and they say, je suis Néerlandais. Oh, je parle oh, un petit peu français, and I say. mij dat wij vanavond samen kijken naar de Chance in die en naar de nog terug dammen aan de scène, en daarna samen op laat toe even. En ik voelde dat het goed zat. ik zag er zo verlegen lachen, kan niet geloven dat het echt was zijde de mijn Selijke mix van Duits en Ciljia en Anouk. Oh, oh, er gebeurde iets met mij. Toen zei ze, Je bent Nederlands. Oh, je bent een beetje Fransé en ik zei. het verhaal van... Uh, ja, een antwerp Skopel zit vast in Turkije. Niet in de gevangenis, maar mag het land wel niet uit, omdat ze drie stenen hebben meegenomen. En uh, de Turken dachten van, niet goed bezig, misschien wel uit een museum. Een paar mensen die uh, anoniem getuigen over wat ze allemaal meegenomen hebben. Mm -hmm. uh. Ja, anoniem hoeft het eigenlijk niet. Patrick uit Oudenburg zegt, stenen doe ik niet, maar ik heb mijn vrouw meegenomen van op vakantie. Goed, Patrick. Manuela Huisman zegt, ja, ik heb al wel eens twee kleine stenen meegenomen die ik op het strand vond in Turkije. Die heeft dus geluk dat ze dat niet gezien hebben ja, waarschijnlijk. Ja. Uh, Els de Potter zegt, ja, goedemorgen. Mijn minder valide zoon Pablo en ik hebben iets met schelpen. Um, dus ze brengen van overal schelpen mee. Ze heeft bijvoorbeeld uit Andalusië ooit mooie schelpen meegebracht. Dus ja, mensen mensen. We pakken wel wat mee. We hebben nog een, een kleine crimineel gevonden. Dat is Hilde de Koker uit Singem. Hilde, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, waar heb jij stenen mee gebracht? Oh, van overhangse wereld eigenlijk. Oh. En we weten dat het mag niet. Nee. We zijn nee, het... het mag niet, nee. Hoe groot zijn de stenen die je meebrengt? Oh, een hele grote soms. Maar die brengen we dan mee met, met de wagen. Oh, die liggen hier allemaal te pronken in de living. En enkele al in een kist. Oh. Want, ja, dat ik snap. Dat hebben, ja. Er zijn echt wel mooie stenen, toch? Ja, ja, er zijn mooie stenen, ja, man. Het is heel plezant als je dat tijdens de wandeling in je handen houdt. En zo, ja, dat is iets speciaals. Maar mijn man is, is nog ergens bezeten of, of ik. Maar ja. Aha, en... ja, heel raar, heel raar. Ja, maar wacht, dan neem je die soms mee in je valies ook? Want dat weegt toch een, een gigantische... Weet je hoeveel? Ja, dan moeten we dan moeten we soms wel een beetje switchen in uh, in de bagage, maar ja, maar, maar meestal is het al gelukt, maar ja. Ik ja. hoop dat we er nooit. Uh aanhangen natuurlijk. Hè. Eh, well, ik, hoop het, ik hoop het voor jou. Hilde de Koker uitzingen. Bij deze is jouw naam genoteerd. Ja. Maar toch een heel fijne ochtend bij ons. Dag Hilde. Salut hè. Ja. Doei. Uh, doei. Doei. Bye. Zometeen het nieuws uit je buurt. Het is half zeven, eerst Charlotte. Een vliegtuig van Brussels Airlines dat al sinds vrijdag in pannen stond in Congo, zou nu moeten aankomen op Zaventem. 230 passagiers hebben het hele weekend gewacht. De politie moest zelfs ingrijpen toen enkele het vliegtuig zaterdag bestormden. En de Vlaamse Vereniging de regging van Studenten vraagt om een betere studiekeuzebegeleiding in de middelbare school voor leerlingen die verder willen studeren. Ze doen dat bij de start van het nieuwe academiejaar in de meeste hogescholen. En dit is het nieuws uit jouw buurt. Nieuws uit Antwerpen met Els Brand. Goedemorgen. Tijdens een volksraadpleging in Zwijndrecht heeft 80% van de stemmers zich uitgesproken tegen een fusie met Kruibeken en Beveren. De uitslag is niet bindend. Vier op de Tien inwoners brachten hun stem uit en de meesten zijn dus geen voorstander van de fusie, zoals ook deze man. Ik hoop uh, dat Burgt Burgt mag blijven. Burgt al, maakt al deel uit van uh, Zwijndrecht. Uh, een grotere entiteit uh, zie ik niet zitten. Ik zie niet in waarom uh, intercommunales of, of andere diensten niet samen kunnen werken zonder dat er een, uh, een, een, een ding moet zijn, een, een vereniging van gemeentes. Ik stem tegen de fusie. Het is nu aan de gemeenteraad van Zwijndrecht om te beslissen of er rekening mee gehouden wordt of niet en of de fusiegesprekken verder of stopgezet worden. Dat zal dit najaar nog gebeuren. In Theater Elkerlik in Antwerpen hebben zo'n 400 mensen afscheid genomen van acteur Ivo Pauwels, die vorige week overleed. Hij was vooral bekend van zijn rol als nonkelchef, maar speelde ook veel in theater. Collega-acteur Mark Schillemans mocht een speech geven tijdens het afscheid. Gelukkig heeft Ivo de kans gekregen om op televisie BV te worden. Maar ik weet van hem persoonlijk dat hij het een beetje jammer vond dat zijn gigantische, fantastische rollen die hij op theater gespeeld heeft. En niet alleen zijn komische ik spreek ook over ernstige rollen. Dat die natuurlijk in de nevelen destijds verdwenen zijn. En ik heb proberen te, te verwoorden dat die vergankelijkheid des theaters is, voilà. Ivo Pauwels werd 85. Aan het Rubenshuis in Antwerpen zijn tijdens grondwerken in de tuin de restanten van een 16e-eeuwse Calvinistische tempel ontdekt. Het gaat om vier bakstenen pijlers tot twee meter hoog die een halve cirkel vormen. De tempel zou gebouwd zijn om de gemoederen van de protestanten te bedaren tijdens de beeldenstorm. Eerder werden bij grondwerken aan het Rubenshuis al de overblijfselen van een geitenleerlooierij uit de 14 de eeuw gevonden. En in de hoogste klasse van het voetbal heeft KV Mechelen met 2-0 verloren van Sint-Truiden. Rob Schoofs van KV Mechelen gaf toe dat het een verdiende zege was voor STVV. Zij kunnen, kunnen voetballen als geen laat voetbal. Ik denk dat we niet genoeg uh, hun echt vol onder druk gezet hebben. Het was altijd zo'n beetje half en half. En uh, dan kunnen ze eronder uitspelen. En uh, hoe, uh, dan uh, waren wij niet, niet, niet goed genoeg om uh, ook uh, te scoren en, en veel beter te doen. Dus het uh, was gewoon verdiend omdat zij beter hebben gespeeld als ons voor KV Mechelen is het de derde nederlaag van het seizoen. In het klassement staat Mechelen nu achtste met tien punten. Eerst nog buien, daarna meestal droog en wisselend bewolkt, maar enkele lokale buien blijven wel mogelijk. De maximaal schommelen rond 23 graden. Morgen winderig, winderig, en plaatselijk kan dan ook een bui vallen. Meer nieuws uit Antwerpen lees je ook in de app van VRT Nieuws. En nu al problemen, Simone, op een maandag. Vertel eens. Op de E17 van Kortrijk naar Gent. Daar vertraag je nu al een half uur tussen Waregem en Kruisem. Want door een ongeval is daar maar één rijstrook vrij. En dan de gebruikelijke files die al beginnen. Dus richting Antwerpen 20 minuten aanschuiven vanaf Massenhoven. 10 minuten vanaf Ekeren. En op de Antwerpse ring naar Gent nog eens 20 minuten bijrekenen. Vanaf Deurne tot de Kennedy-tunnel. Ja, de hele kaart met de rode dingen kun je nu al zien in de app van Radio 2. En dat is misschien ook het geval bij je Mama Claire... Mama Claire is 81 jaar, is de mama van, uh, van Rita. En we willen even de warme groeten doen. Bij deze, Mama Claire, misschien even zwaaien. Mama Claire, goedemorgen en welkom bij de show. Zo mooi, zo blond. Een hilarische klucht met de beste Vlaamse hits. Met onder andere Jacques Laffont, Gina Lisa, Ivan Peknik en Janny Bourguignon.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 Toch even waar we iets mee zitten. Van het weekend, dol weekend gehad. Maar mijn zoon was in shock door wat hij zag in de supermarkt. Dat verhaal hoor je over drie minuten. Radio 2. Goedemorgen, morgen. Peter en Kim. Elke dag telt voor twee. Goedemorgen. Ja, probleempje dus. dus uh, wij stonden in de supermarkt dit weekend. We inkopen gaan doen. En mijn zoon die keek plots en die was compleet in shock door wat hij zag. Goedemorgen. Ik ben zo benieuwd wat dit gaat zijn. Hè. Zo, ik ben opbouwen. echt benieuwd. Nu, ja, zo erg ben nu van vijf uur vanochtend over bezig. Ik was er echt niet goed van. Hij had het eigenlijk al geraden, Kim. En waarschijnlijk de luisteraar ook. Hij zag iets en hij zei van... Sinterklaas. Ja, ik, ik wist dat zo iets ging zijn. Maar ja. wacht eens. Het is, bij, het is net augustus geweest en er stonden dus na de kassa, dus je kon er niet naast kijken, Hilder rekken met Sinterklaas chocolade en Sinterklaas peculaas. Ja. Ja, ik ja, ik mij was het nog niet opgevallen dat het zo vroeg begon. Ja, maar wat het probleem is, is dat dan andere winkels ook vroeg beginnen. En dat wordt dan een wedstrijd. En dan wordt altijd maar vroeger en vroeger. En wat ja. een bijkomend... Allee, dat is geen probleem. Maar uh, dat wordt ook al geleverd. En stok kost geld. Dus ten, ja. en, en wat daar staat, wordt ook niet verkocht. Dus ja, dat is ook gewoon vanuit commercieel standpunt niet slim om dat ingepakt in je stok te laten staan terwijl je het al kan verkopen. Dus Snap ik, wordt ja. het gewoon in de winkel gezet. Maar verkoopt dat dan... Ook ook ja, speculaas en chocola lust iedereen. Dus ze, ze koopt dat ook gewoon voor zichzelf om, om te snoepen. Of om... Maar dan moet ik het nu uitleggen aan mijn zoon dat Sinterklaas er nog niet is. Ja, dat gaat nog wel even duren. Dat wordt nog, oh. dat wordt nog een ding. Ja, Sinterklaas maakt zich al klaar in september. Al maar vroeg. Hij heeft al zijn verkenners uitgestuurd ja. om chocolade en, en speculaas te droppen. Zo. Maar laten zijn... we eerlijk zijn, dat is gewoon commerce. Ja. Ja, we, ja. we zijn nog paar chocolade aan het eten. Ja? Ja, echt. Is hij nog goed? Hey, ja, verdacht wel. Zo. Ja, ja, toch wel, ja. ja. Hij loopt nog rond, dus uh, dat is oké. Okay, Gisteravond wel een beetje koorts, dus toen uh, een beetje vragen bestellen. Ja. Goed, ja. Maar ik was in shock, maar misschien ben ik de enige bij deze. Nee? Niet te vroeg? Nee? Ja, toch wel vroeg. Ik toch vind vroeg, het ook vroeg, maar eigenlijk zou iedereen dat wat op elkaar moeten afstemmen, want als er dan een andere winkel begint, dan snap ik dat de andere winkel zegt, ja maar ja, ik wil ook verkopen en ja. Ja, zo. een Sinterklaasoverleg zou niet zo onoze zijn. Dus, uh, een conclaaf. Jongens en meisjes, alles daartussen, denk er eens over na. Um, goed nieuws en minder goed nieuws over Walter Grooters van de Kreuners. Ja, er is er was kanker vastgesteld, leverkanker bij hem. Hij is behandeld en het slaat aan, dat is goed, maar het is wel op zijn stem geslagen hm. en daarmee hebben ze een paar optredens voorlopig even stopgezet. Dus kijk, op de radio kunnen we wel nog spelen Zo Jong, dit zijn de kreuners. Iedereen wil Elke dag Vertelt men mij Ze heeft alles wat een man begeert Juist daardoor ben ik zo vereerd Zoals ze gaat, zoals ze praat Iedereen man fluistert haar naam Ze praat met mij Ze gaat met mij Great Zo, jong, Baba van uit Malle reageert nog van ja, goedemorgen. Het is veel te vroeg voor Sinterklaas of Kerstartikelen. Ja, er zou een wettelijke regel moeten voor bestaan. Mm -hmm. Dat Bestaat niet, hè? Nee, nou, maar ik denk dat dat voor de winkels ook fijn zou zijn. Dan weten ze tenminste. Oudere, de minister van Sinterklaas of van feestartikelen? Bel ons. Ja, kunt er over meepraten. Goedemorgen, zo jong van de Kreuners. Margot van de regio. Dat zou over Margot kunnen gaan. Tuurlijk wel, Margot van de regio kan je zien en horen op dit moment ook in de app van Radio 2. Is er regen bij jou, Margot? Uh, nee, wel heel veel wind. Ja, het is ook nog een beetje donker precies. Ja. Maar, uh, dat, dat mag allemaal natuurlijk. Ja, um, jij bent op weg naar een verhaal. Ja, Het is op zich niet zo'n heel goed verhaal. Nee, Vertel eens. Het is, het is minder leuk nieuws vandaag. Ja. Uh, ik ben op weg naar Tremelo, naar, base, naar een school, de Damjaanschool. Dat is een... Um, School voor bijzonder lager onderwijs en daar is vrijdagavond een heel groot waterlek ontstaan. Geluk bij een ongeluk was er op dat moment in de school het bal van de burgemeester aan de gang. Dus heel veel volk is meteen in actie geschoten, maar de schade is er wel degelijk en die is ook groot. Er zijn leslokalen onbruikbaar, heel veel materiaal ook kapot. En het bijzonder onderwijs is sowieso al een tak binnen het onderwijs die het moet doen met heel weinig middelen. Dus het is zeker een verhaal om eens bij stil te staan en dat ga ik je straks binnen een klein uurtje helemaal wat het maffe vooral is, het heeft met de verzekering te maken. Um, er zijn dingen verzekerd die misschien niet mee verzekerd zijn. En dat ja. soort scholen zitten al in de miserie, dan hm. krijg je dat ook. Dat verhaal, over een uurtje ongeveer. Welke kaas heb je van het weekend gegeten? Oh, welke heb ik niet gegeten? <lacht> Tien verschillende soorten. Heel goed weekend gehad. Wat was de ja. lekkerste? Um, oh, Ik ben echt een grote fan van blauwschimmelkaas. En het was zo ene die gedopt was in rode wijn Echt oh, oh. Heel, goed, heel goed Zien ze nagenieten Echt, hè? weer iets bijgeleerd Ze heeft alleen een prachtige glimlach Maar dus ook een kaasliefhebster. Dat mag ja. van de regio. Zometeen ga je luid, luid meezingen Met Michael McDonald Ken je die nog? Ik knikt wel van ja. Ja, niet persoonlijk, hè. Nee, nee, wat is dat, ja. Maar uh, ja, dat was wel leuk, Truth hè. To this bulletproof, there's no full in you. I don't dress the same. Me and who you say. I was yesterday. I've gone all separate ways. Lift my living fast somewhere in the past. Cause that's for chasing cars. Turns out open bars. The two broken hearts. I'm going way too far.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 Cause I used to be young Freedom van Michael McDonald. Nu kregen we hier een appje binnen bij Radio 2. Goedemorgen, morgen. Waar we toch even, uh, even ja. moesten naar kijken. Oh. Sabine uit Oost-Vlaanderen. Sabine, goeiemorgen. Goedemorgen, Peter. Ja, we gaan dit even letterlijk voorlezen. Wat stond er in de app, Kim? Oh, ik ga het even zoeken, want ik was er niet goed van. Nee. Um, Sabine had gestuurd... Um, het is de laatste ochtend dat ik zo vroeg naar jullie programma kan luisteren. Om economische redenen. Um, ik kan pas luisteren als het klaar wordt buiten. Sorry, ik ga jullie missen. Sabine, wat is er aan de hand? Uh, Peter, ja. Door de, de, alleen de dure levens. Uh, Standaard, of zou ik het moeten zeggen, ja, als dat de boodschap hè, kost dat enorm heel veel geld. Uh -huh. uh, met het pensioentje, ik ben uh, invalide, uh -huh. ik heb straks uh, een operatie uh, terug te ondergaan. Uh -huh. En ja, weet je wel, de kosten uh, ja, zijn er nu mals door. Hè? En ik zeg ook, ja oké, okay, ik vind jullie programma echt top. Echt leuk om jullie uh, bezig te horen, maar uh, ja, je moet uh, met licht aanzetten uh, door het feit dat het buiten nog donker is. Ja, en in het donker zitten uh, is ook niet uh, uh, dat. Hè. Dus jij wacht tot het licht is om, uh, om te beginnen met je dag? Om naar jullie wow. te luisteren, ja, ja, wow. Amai, ja. Dit raakt mij nu heel erg en ik vrees dat dat de nieuwe realiteit is voor heel veel mensen. Heel bizar. Heel bizar. Er, zijn, er zijn weinig mensen die echt durven uitkomen uh, door het feit ja, dat ze het mij minder moeten doen. Ik heb altijd uh, hard gewerkt. Mm -hmm. In de horeca heb ik altijd hard gewerkt. En, ja, maar ik zeg, ja, de centjes uh, ja, vliegen wel van de deur uit. Nou. Uh, als je veel kost, net qua je gezondheid. Hè. Dat is duidelijk. Sabine, dankjewel om je verhaal even te delen. We gaan het even laten bezinken. op de nog. Ja, oh Ja, pittig, hè. Hmm. Kijk, dat op mijn maandag zie. Accelerate, Kennedy Boulevard, 4 voor 7. Chassez ja, de lutène. Je recherche sur la bande des femmes. Et waple waple, wap chem, chem, chem. J'essaie un instant de remonter le temps. Planter le décor. Nieuw op vrt 1 Waarde landgenoten Het is met zeer veel genoegen dat ik jullie bij de opening van dit nieuwe tv-seizoen mag verblijden met een reis door de geschiedenis van het Belgische Koningshuis Arnoud Hoube praat exclusief met onze koningen in Interview met de Geschiedenis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 Zeg Aldi, wat is de knaldi? Wel, nu bij Aldi, 500 gram verse broccoli voor de knaldiprijs van maar 1 euro. Rijk aan vitamine C en boordevol smaak. Met onze betaalbare broccoli is het altijd raak. Aldi, altijd slim. Bij MyWay doen we meer, zodat jij minder moet doen. Want in plaats van uren te twijfelen over de kwaliteit van een tweedehandswagen, kan je beter de weg op gaan, Toch, tot 2 jaar garantie. Plus de mogelijkheid om van gedachten te veranderen. MyWay. Alles. Plus nog iets meer. Geniet Genieten begin in een Stijlaarts badkamer. Zeg, nog een paar maanden, dan kan ik mijn pensioen. Hè. Kunnen we op reis gaan, zal ik gaan fietsen. Uh, uh, en onze badkamer verbouwen. Dat zeker. Mm, Allee, kom, trek je jas maar aan. Het zijn open badkamerdagen bij Stijlaarts. Oké, okay, chef. <laughs> kom nu tijdens de open badkamerdagen uw nieuwe badkamer passen in onze showrooms in Temse of Lier en krijg een gratis aankoopcheck ter waarde van 2000 euro voor uw sanitair. Stijlaarts. Renoveert uw badkamer.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 Claude is niet de man van het nieuws. Dat is Charlotte Krul. het is exact 7 uur. Goedemorgen. Jongeren slikken meer en meer antidepressiva. En ruim 200 passagiers zaten een weekend vast in Congo omdat hun vliegtuig richting België defect was. Het aantal jongeren tussen 12 en 18 dat antidepressiva neemt, is de voorbije vier jaar met 60% gestegen. Dat schrijft de Morgen op basis van de onafhankelijke ziekenfondsen. Er zijn enkele mogelijke verklaringen, zegt Lisbeth Roeland van de onafhankelijke ziekenfondsen. Ik denk dat we met enige recul wel ja, kunnen stellen dat die mentale impact zeer zwaar is geweest op die doelgroep. Een groot uh, aantal uren schermgebruik en sociale media, waarschijnlijk heeft dat toch ook wel een negatieve impact. Daarnaast is er ook een probleem van lange wachttijden voor niet-medicamentieuze aanpak van mentale problemen bij jongeren. Jongeren moeten soms een wachttijd doorlopen van meer dan zes maanden en mogelijk kan er daardoor een tendens zijn bij artsen om jonge patiënten toch die antidepressiva voor te schrijven. In het algemeen, dus zowel bij jongeren als ouderen, is het gebruik van antidepressiva gestegen. Een op de tien Belgen gebruikt ze. De Vlaamse Vereniging van Studenten vraagt een betere studiekeuzebegeleiding in de middelbare school. Vooral voor leerlingen uit de technische en beroeps Onderwijs die willen voortstuderen. Ze doen dat bij de start van het nieuwe academiejaar in de meeste Vlaamse hogescholen. Want de overgang van middelbaar naar hoger onderwijs loopt niet voor iedereen even goed, zegt de VVS. We merken dat leerlingen uit het technisch secundair onderwijs en het beroepssecundair onderwijs minder begeleid worden in het maken van die keuze, minder begeleid worden eens ze die keuze hebben gemaakt bij het bijvoorbeeld voorbereiden van de eikingstoetsen, van starttoetsen die zij moeten maken. En we vinden dat eigenlijk zeer betreurenswaardig, aangezien zij om al een nadeel ondervinden in het hoger onderwijs. In Antwerpen worden straks de laatste patiënten van het Stuivenberg ziekenhuis overgebracht naar het nieuwe Cadix ziekenhuis. De verhuizing is goed voorbereid, maar moest wel aangepast worden na een stroompannen eerder deze maand. Iedereen wordt goed opgevangen, zegt de projectcoördinator Judith Desmet. We rekenen nu op een 25 patiënten te verhuizen van Zetna Stuivenberg en een 20 in Zetna Jan Palfijn. We zorgen voor een warme ontvangst aan onze patiënten. We geven hen een warme maaltijd met een mooi gebakje bij... Um, er zal ook een welkomstgeschenkje klaarstaan. En natuurlijk staan er prachtige ploegen klaar om die patiënten warm welkom te heten en ook wegwijs te maken in het nieuwe gebouw. Het Stuyvenberg ziekenhuis in Antwerpen opende in 1885. Het is nog niet duidelijk wat er met die gebouwen zal gebeuren. Een vliegtuig van Brussels Airlines dat al sinds vrijdag in pannen stond in Congo is net na middernacht dan toch kunnen vertrekken naar Brussel en het is vanmorgen geland. 230 passagiers moesten wel het hele weekend wachten. Zaterdagavond bestormden sommigen van hen het vliegtuig en de politie moest toen ingrijpen. Volgens Brussels Airlines hebben de passagiers wel degelijk alle hulp gekregen. De mensen die in Congo wonen, dus de residenten, die hebben vrijdag geen hotelovernachting aangeboden gekregen. Van de niet-residenten heeft iedereen die zich aangemeld heeft op de luchthaven een hotelovernachting gekregen en de catering, zeg maar, het restaurant, is ook gedekt. Brussels Airlines heeft haar medewerkers ter plaatse en die waren er om de passagiers Eerst te ondersteunen na de annulaties van de vluchten. In de hoogste voetbalklasse heeft Sint-Truiden voor de derde keer dit seizoen gewonnen. Het klopte KV Mechelen met 2-0. Jarne Steukers was goed voor twee assists en is tevreden. Iedere persoon in onze ploeg wil echt voetbal over de grond. En, uh, dat is het belangrijkste. En we proberen uh, iedere keer op training elkaar beter en beter aan te voelen. En, uh, dat lukt. Ik voelde goed aan vandaag. Er lagen ruimtes. en uh, We zijn rustig gebleven en uh, de wedstrijd gewonnen. Eerder op de avond speelde AA Gent 1-1 gelijk bij oud-Heverlee-Leuven en Gent is wel nog altijd leider. En op de Diamond League Atletiek Meeting in Amerika zijn twee wereldrecords gesneuveld. De Ethiopische Tsegay liep de 5000 meter in iets meer dan 14 minuten bijna 5 seconden sneller dan het vorige record. En de Zweedse postdocspringer Mondo Duplantis ging over 6 meter 23 centimeter. Dat is 1 centimeter meer dan zijn eigen vorige record. En de dit is het nieuws uit jouw buurt. Tijdens een volksraadpleging in Zwijndrecht heeft 80% van de stemmers zich uitgesproken tegen een fusie met Kruibeken en Beveren. En bij grondwerken aan het Antwerpse Rubenshuis zijn restanten van een 16e-eeuwse Calvinistische tempel ontdekt. Eerst nog buien, daarna meestal droog, maar enkele buien blijven wel mogelijk. Het wordt zo'n 23 graden. Meer nieuws uit Antwerpen krijg je over een half uur of lees je een hele dag door in de app van 14 Nieuws. De problemen op een maandagochtend, dat botst maar op elkaar. Mona, vertel het ons. Ja, grote hinder op de E17 van Kortrijk naar Gent. Daar vertraag je nu 40 minuten tussen Deerlijk en Kruisem. Dat ongeval heeft zich wel verplaatst naar de pechstrook. Richting Antwerpen schuif je 35 minuten aan op de e 313 vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring naar Gent ook erg druk tot drie kwartier aanschuiven van Antwerpen-Noord tot de Kennedy-tunnel. Richting Brussel een kwartier extra op de e 314 van Teeltwingen tot Aarschot. En dan verlies je nog even... Een kwartier op de binnenring rond Brussel, van Stormbeek tot het viaduct van Vilvoorde. Radio 2. Goedemorgen, morgen, Peter en Kim. VRT, Radio 2. En wie is Claude? Oh, yeah, yeah. Dit niet, dit is Bruno. Goeiemorgen, 5 over 7. Goedemorgen, 9 over 8. Maar wie? Wie is Klode? Weet jij wie Klode is? Ik ken een Klode, maar ik weet niet of we het over dezelfde Klode hebben. Denk het niet. Klode komt uit Holland. Hey, hey, hey. Goedemorgen, morgen. Je maandag begint. Straks alles over Klode. Gezellig bezoek vanmorgen. Camille komt mee ontbijten. Het is maandag 18 september. En nu nog regen, maar de zon zou gaan schijnen vandaag. En er was mij nog iets opgevallen. Het, het is crazy, het heeft met de Romeinen te maken. Het is iets op het internet. Blijkbaar denken mannen, dus mannen als je aan het luisteren bent, mannen denken bijna dagelijks aan het Romeinse Rijk. Hè? <laughs> ja, dat is een heel ding. Dat is, dat is iets op het internet. Je moet het dus opzoeken. Oké, okay, wacht, het internet. En, en jij hebt dat ook. En wel, ik, het viel mij op van, ah ja, ja, maar ik vind dat wel boeiend. Ik heb Latijn gestudeerd, misschien was het daarmee. Maar ik vind dat wel iets boeiend. Maar in je dagelijks leven. Gisteren, waar nee, het Romeinse Rijk in? Omdat gekomen. ik zag op het internet dan, dan wel. Maar het, blijkbaar heeft het te maken met het feit ja, dat het macho's en dat is macht en dat is iets, eh, iets krachtig. Ja, ja het is, zoek het even op. Neem het mee vandaag: mannen denken veel meer aan het Romeinse Rijk dan vrouwen. Vreemd. En dan nu een echt verhaal, lieve mensen. Het is een heftig verhaal. Het staat ook op VRT Nieuws, komt uit Limburg. Het is, het is echt wel pittig. Dus uh, ga even zitten. Dit weekend heeft iemand een hond een hondje, tegen de reling van een brug geslagen en daarna zomaar in het water gegooid. Charlotte van het Nieuws, wat is er exact gebeurd? Dat gebeurde aan een brug in Rotem. Dat is een deelgemeente van Deelsenstokkum in Limburg. En een auto stopte dus bovenop de brug. De bestuurder die stapte uit en gooide de kleine witte hond zes meter naar beneden, het kanaal in. Okay. En iemand die dat dan allemaal zag gebeuren is Giovanni uit Maasmechelen. Ik was daar naar aan het vissen en uh, er stapte een auto op de brug. Ja, die gooide eigenlijk de hond van de brug. En die hond raakte eerst de reiling. Toen heb ik niet uh, nagedacht en direct in mijn auto gestapt en die persoon achterna gereden. Al was gewoon om die man te pakken om te weten wie dat is. Ja, dus ze heeft zelf de bestuurder niet aangesproken. Maar hij heeft wel alle informatie doorgegeven dan aan de politie: de nummerplaat en de locatie van het huis waar dat hij gestopt is. Dus op die manier kunnen ze wel de een en ander ontdekken. Goed, hè? ja. Want Giovanni is wel teruggereden om de hond te zoeken. Er um, was ook nog een koppel dat het heeft zien gebeuren. En uh, zij hebben dan uh, ja, de hond gered uit het water, zijn in het kanaal gesprongen. Wat eigenlijk ook al een risico was uiteindelijk. Maar goed, het beestje leeft wel nog en is opgehaald door de dieren. Gelukkig. En de politie is een onderzoek gestart. Het gaat goed met het hondje, maar dus ja. echt... Vorige... Mensen die zoiets doen, die zijn ook gemeen naar mens toe. Dus dat, dat zijn heel gevaarlijke mensen, hè. Maar vooral, denk toch eens na voor je een hond in huis neemt. Mm -hmm. ja, en dan, dan nog zijn er onmengen. nog andere oplossingen. Tuurlijk. Je bent echt door en door slecht als je zoiets doet. Ik ben daar echt niet goed van. Maft verhaal. Je kan het lezen op VRT Nieuws, maar vooral, onthou, het gaat goed met het hondje ja, op dit gelukkig. moment. Ik Dat wel. Ah, wie is Klode? Claude zingt mee op de nieuwe song van Suzanne en Freek. Vazie is een topzanger uit Nederland. Dit is hem. Claude. Ah, die Claude. Die Claude. Claude. Claude. Ik die ook zien, Vazie. Ik wil die ook zien, Vazie. Ik Je die terugkomen, blijf ik wachten. Je die, Vazie, Vazie, Vazie. Je die, Vazie. Ik was iemand die altijd graag alleen was. En niet zo van een arm om me heen was. Ze m'allais jamais bien, très bien. Maar jij stond voor mijn hart, ik liet je binnen Had ik misschien nooit aan moeten beginnen. Ze toujours la même, la même. Hier zit hier naast mij. samen maar wie je was is niet was mij. Schuddy, wasi, wasi, wasi. Schuddy, Kijk niet om en laat me achter. En tot je terugkomt, blijf ik wachten. Sheree, vazee, vazee, vazee. Sheree, vazee, vazee. Oh, ik wil niet dat je gaat maken. Vas -y, vas -y. Je -y. Ik hoorde gisteren iemand over je praten. Ik had eigenlijk toen pas in de gaten dat, dat ik, ik veel meer je aan je denk dan dat, dat ik veel beaucoup tout ça, mais est-ce que est toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi. Het lijkt of je er bent, maar ben alleen. Je ziet hier naast me, praat wel maar je bent niet echt bij mij, we zullen altijd samen blijven. Wasie, oh, ik wil niet dat je gaat maar. alles in mijn hoofd zegt ga was Schud was wasie, was wasie, jullie die wasie. We zouden altijd samen blijven, maar wie was is niet meer bij me. was was het is uh, Claude, een Nederlandse zanger. Hij heeft onder andere een talent gewonnen daar. Hij heeft een song gemaakt met Suzanne en Freek. En die Suus en Freek die komen naar uh, de andere Kim. Kim de Die kan je horen vanaf 6 uur bij. Kim de Bria. ja. Kim de Bria, eigenlijk. Niet Bene zo plagen. Niet zo plagen. Nee. Dus, uh, plagen sorry, is... Sorry. Ja, nee, ja dat is een kapoentje. Vanavond is om 6 uur, want ze hebben ook een cadeautje bij. Een heel leuk cadeautje. Vanavond, BinnenBenen Radio 2 is dat. Punto Punto, gaan we weer spelen vanmorgen. Jij kan een geweldige goeie morgen morgen mok winnen. We volgen het alfabet. En we zitten vandaag aan de Q. Dat is geen fijne letter. Dat is een moeilijke, hè? Dat is een lastige letter. Zo'n beetje een, ja, een letter met een beperking ook. Dat is een O. En daar hebben ze dan een kap in gegeven. Vindt vind dat jammer. Dat is toch, moet eerlijk zijn. Het is een Q die er niet meer is. Welke Q zou dat zijn? Zijn om mee te spelen? Punto Punto in de app. We spelen over anderhalve minuut. Ontsnap met Sunweb deze winter naar de zon op Lanzarote. Duik in het aanbod op sunweb.be. It's a Sunweb holiday. Sunweb. Eerst naar de fitness. En dan naar je beste vriend. Ah, die we hier hebben. Met een kleine omweg langs de zee.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 Even helemaal niks. Wij houden van de zon blinkend op water, weer op sneeuw met elke dag genieten garantie. Wij houden van vakantie Sunmap. Ben jij een wolf?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 Punto, punto. Punto, punto. Usa la prima lettera per trovare la risposta justa. Zoek met de eerste letter het juiste antwoord. En we spelen vanmorgen met Wim Zelfs uit Antwerpenstad. Wim, Goedemorgen, Goeiemorgen, morgen allemaal. Een onderzoeker in het gemeenschapsonderwijs en vooral, je gaat graag op café met je man. Ja. Wat is je favoriete drankje? Uh, pornstar Martini. Oké, okay, wij je zelf een Martini Pornstar, Wim. Ik niet. Het niet. Is vrolijk van die lach. Doe dat nog eens. Ja, Dat is nou, een, een, een goede lach, zeggen ze dan. Zeg. Heerlijk. Vind ik graag. Ja. ja, maar vooral. Zeg, Wim, we gaan spelen. Hè. Zometeen start de klok van Punto Punto. Ik stel jouw vragen. Je krijgt één letter van het antwoord. vul aan bij drie juiste antwoorden win je die exclusieve GoeiemorgenMorgenMok. Snel spelen en passen als je het niet weet. We beginnen vanmorgen met de lastige letter. De Q. Veel succes. Welke Q werd één jaar geleden begraven in de St. George Chapel? De Queen Elizabeth. Welke R zijn groene blaadjes van mosterdkruid en smaken heerlijk op pizza en pasta? Uh, ricola. Welke S is een kermis in Antwerpen met gekke attracties en zeer dronken mensen? Uh, Tee ervoor. En welke T is een overdekte doorgang waarvan Lode Krijbex er eentje kreeg? Even overlopen de Q, één jaar geleden begraven in de St. George Chapel, was inderdaad... De Queen klopt de R Rucola, zijn groene blaadjes van mosterdkruid. weer iets bijgeleerd. Dat klopt dan ook... En dan de Sinkse voornatuur, dat klopt ook. En de tunnel, maar ja. punto. het. Alle reden om te lachen, dus doe het nog eens. Wat een mooie lach. Ja. Echt een goeie. Je hebt zo van die mensen die hebben dan zo'n aanstekelijke lach. Absoluut. Geniet van de lach, geniet van je man. Geniet van de goeiemorgen morgenmok. Fijne ochtend. Dankjewel. Speel morgen zelf mee en win jouw goedemorgen morgen. Winnen is belangrijker dan deelnemen. Dat is wel het ding tegenwoordig, hè? Pornstar Martini. Ja? Nee? Breng eens eentje mee voor ons morgen. Nee, dat is morgens. Zal je dat? Nee. Ja, ik ben toch al lang wakker. Oh. Het is ergens twaalf uur, zeggen ze dan. Ergens. Toornhout uit Brugge, zei Van Brugge, zet je van achter, Dat zeiden ze dan, hè. Dat ik het ook alweer? Dat je in de rij moet... Je moet van voren in de rekening gaan staan. Ja, dat komt uit een, uit een liedje. Ja, maar... Uh, maar wat het wil zeggen... Ja. Weet je dat niet? Je bent van Brugge. Ja, ik zou dat moeten weten, hè. Kom naar de Honda Dream Days en ontdek onze hybrid, plug-in-hybrid en volledig elektrische modellen. Ik ga het zo meteen proberen uitleggen. Ik ga er waarschijnlijk kloef naast zitten. Weerman Bram, goeiemorgen. Goeiemorgen, hallo. We zien een beetje wolken, we zien een beetje opklaringen. Ik zag regen vanmorgen. Maak ons ja. gek, wat krijgt Vlaanderen? Wel, het goede nieuws is dat de meeste buien ondertussen ons land hebben verlaten. Dus we krijgen een lange droge periode in de komende uren met uh, mooie opklaringen. Heel, heel lokaal misschien nog een enkele bui, maar dus meestal droog weer voor een paar uur. Tot zo de late namiddag, vier, vijf uur in de namiddag, dan verwachten we opnieuw buien in het westen van het land. Die gaan dan doortrekken richting het oosten vanavond en uh, ja, daar kan ook wat onweer bij zitten. Dus uh, we zijn er nog niet volledig vanaf, maar een groot deel van de dag dus wel Droog weer, Goed voelbare wind. Die waait matig in het binnenland. Aan zee zelfs vrij krachtig uit het zuidwesten. Met vooral aan zee rukwinden tot 60 km per uur. En qua temperaturen mogen we nog altijd niet klagen. We halen 19 graden in de Ardennen. En op de andere plaatsen gaat dat naar 20 tot 24 graden. Nu vanavond dus eerst die buien van west naar oost. Daarachter wordt het droog. Zitten ook opnieuw opklaringen. Dus het tweede deel van de nacht is een droge gedeelte van de nacht met minima tussen 10 en 16 graden. En dan morgen, ja vergelijkbaar weer, alleen gaat het nog wat harder waaien. We gaan naar een 4 à 5 Beaufort in het binnenland. Dat is echt al wel stevig met windstoten tot 65 km per uur. Aan zee is dat dan een 6 Beaufort. Dat is dus een krachtige wind met daar windpieken tot 70 km per uur. Veel wind dus morgen, vrij veel wolken ook. Heel lokaal, misschien een bui, maar op veel plaatsen gaan we het droog bij temperaturen die iets te frisser zijn. We halen nog 20 graden. Ook woensdag veel wind, veel wolken, maar wel droog weer met 2 of 23 graden. Ja, en dan daarna, donderdag, vrijdag en zaterdag krijgen we echt wel te maken met de herfst, want dan krijgen we regen of buien, veel wind en gaat het ook geleidelijk aan wat frisser worden. Op vrijdag bijvoorbeeld nog maar 17 graden. Deze avond we zitten bijna aan 21 september. Zo gaat dat dan. Dank u wel. Het is 23 september dat de herfst begint, maar bon, daar vertel ik morgen wat meer over. Oh, wauw is... ja, Ik ga morgen weer luisteren naar jou Tot morgen ja, voilà. ja. Allee, hij weer bon, Er kwamen ook berichten binnen over de hond in Limburg Die is tegen een reling van een brug geslagen Daarna in het water gegooid Het gaat in dus wel goed met het hondje Maar mensen vinden het verwerpelijk Gelukkig, ja. Ron Janssens bijvoorbeeld zegt, ja, daarom heet het ook het mensendom en het dierenrijk. Dus het ja. gaat over dom en rijk. Uh, Marcel van Tille zegt, ja, ik, ik, vind, ik, ik vind dat ook. Een dierenvriend is ook een mensenvriend, zeggen ze. Dus dat het toch wel ja, gevaarlijk is, zo iemand. Hmm. Um, wat hebben we hier nog? Vooral, waar zit je met je gedachten op dat moment? Ah ja, en mensen die zeggen, ja, sorry, ik vind het heel grof, maar... Ik, ik geef ze gelijk. Gooi die mens een keer over een brug. Hè? Dat hij de reling raakt en ja. mag ja. allemaal niet, maar het is toch hetzelfde. Je doet dat gewoon niet. Als ze hem zullen pakken, zal hij dus waarschijnlijk... Sorry, maar, maar ik snap het. De long krijgen. Goedemorgen. Dit zijn ook diertjes. The monkeys. I love was only true and and for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 We'll En ik haar. nu believer. Her if I dat is nog maar van 1967, ik zie je. Believer van de Monkeys. Ja, van de film Shrek natuurlijk. Ook goed. We moeten nog even naar Brugge je van Brugge, zet je van achteren. Ja, een mooi liedje van Willy Lustenhouwer. En ja. uit Roeselaar kende het ook. Maar wat betekent het nu precies? Ja, wel, ik ken het liedje ook wel, maar ik moest het nog even opzoeken. Mensen die naar het oud sint jans hospitaal gingen vroeger. en die van buiten de stad Brugge kwamen, die werden eerst geholpen. En dus zie je van Brugge, zet je van achteren. Dan moest je, als je uit Brugge kwam, achteraan in de rij aanschuiven. Want dan moest je ook niet meer ver achteraf. Dus. Wie van buiten kwam, werd eerst geholpen. Dus als je doodziek was en je was van Brugge... Dan moest je toch nog achteraan gaan. zat stellen. je te creperen achteraan. Speciaal toch allemaal? Ik heb er zeg. nog nooit van gehoord. Nee, kijk, je bent weer uh, rijker geworden. Ja, yep, het... Uh... Zie je van Brugge, zet je van achterin. En dan uh, hoor je zo meteen alle nieuws uit jouw buurt... Het is intussen exact half acht. Eerst janot. Goedemorgen. Het aantal jongeren tussen 12 en 18 dat antidepressiva neemt, is de voorbije vier jaar met 60% gestegen. Dat blijkt uit cijfers van de onafhankelijke ziekenfondsen. De moeilijke coronaperiode is een van de verklaringen. En de Vlaamse Vereniging van Studenten vraagt betere studiekeuzebegeleiding in de middelbare school, vooral voor leerlingen uit het technisch en beroepsonderwijs die willen voortstuderen. Ze doen dat bij de start van het nieuwe academiejaar in de meeste Vlaamse hogescholen vandaag. En dit is het nieuws uit jouw buurt. Het nieuws uit Antwerpen met Elsbrand. Goedemorgen. Tijdens een volksraadpleging in Zwijndrecht heeft 80% van de stemmers zich uitgesproken tegen een fusie met Kruibeke en Beveren. Vier op de tien inwoners brachten hun stem uit. De meesten zijn dus geen voorstander van de fusie, zoals ook deze man. Ik hoop uh, dat Burgt Burg mag blijven. Burgt al, maakt al deel uit van uh, Zwijndrecht.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 uitslag is niet bindend. De gemeenteraad van Zwijndrecht moet nu beslissen of de fusiegesprekken verder of stopgezet worden. In Antwerpen start over een half uur de verhuis van de laatste patiënten uit het oude Stuivenberg ziekenhuis naar het nieuwe Cadix ziekenhuis. Dat gebeurt met ziekenwagens onder politiebegeleiding dwars door Parkspoor Noord. Ook uit het Jan Palfijn ziekenhuis in Merksem verhuizen patiënten die er waren opgenomen na de recente stroompannen in Stuivenberg. Door dat incident moeten er nu minder patiënten vervoerd worden dan oorspronkelijk gepland, zegt Judith de Smet die de verhuis coördineert. We hebben een snellere patiëntenafbouw gekend dan uh, vooropgesteld was. En we rekenen nu op een 25 patiënten te verhuizen van Zetna Stuivenberg en een 20 in Zetna Jan Palfijn. We zorgen voor een warme ontvangst van onze patiënten. We geven hen een warme maaltijd met een mooi gebakje bij. Um, er zal ook een welkomstgeschenkje uh, klaarstaan. En natuurlijk staan er prachtige ploegen klaar om uh, die patiënten warm welkom te heten en ook wegwijs te maken in het nieuwe gebouw.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 dat die vergankelijkheid des theaters is. Voilà. Ivo Pauwels werd 85. En in de hoogste voetbalklasse heeft KV Mechelen met 2-0 verloren van Sint-Truiden. Voor Mechelen is het de derde nederlaag van het seizoen. In het klassement staat Mechelen nu achtste met tien punten. Eerst nog buien, daarna meestal droog, maar enkele lokale buien blijven mogelijk bij zo'n 23 graden. Meer nieuws uit Antwerpen lees je ook een hele dag door in de app van Veertien Nieuws. I'm mm not -hmm. Oh, nou, goedemorgen. Goedemorgen. Veel file. We moeten niet onnozel doen. Veel file. Waar staan we stil? Ja, het is echt druk vanochtend met een lange file op de E17 van Kortrijk naar Gent. Bijna één uur vertraag je daar tussen Deerlijk en Kruisum. Dat komt door een ongeval dat zich ondertussen verplaatst heeft naar de Pechstok. File richting Antwerpen ook met één uur bij op de E313 vanaf Massenhoven. Goed uitkijken in Ranst. Daar staat een defect voertuig op de rechterijstrook. En dan verlies je nog eens tien minuten vanaf Kruipeke op de E17 en hetzelfde op de E19 vanaf Sint-Job naar Antwerpen dus. Op de Antwerpsring naar Gent 35 minuten bij, van Antwerpen-Noord tot de Kennedy-tunnel. Richting Brussel aanschuiven tot 20 minuten. Dat is vanaf Peutie, van Tieltwingen tot Aarschot, vanaf Everberg en vanaf Overijssen. Op de binnenring rond Brussel 10 minuten aanschuiven bij Halle. Verderop verlies je nog 40 minuten met filegolven van Groot-Bijgaarden tot Tervuren. Er staat ook 20 minuten file op de buitenring bij Waterloo. En in Wallonië vertraag je een half uur op de E42 van Doornik naar Bergen. dat is bij Blaton en dat komt door een ongeval op de rechterrijstrook. Bij Fiat krijg je nu supercondities! Anders nog wat harder? Harder? Bij Fiat krijg, Fiat je, krijg je nu supercondities! Conditions. Dat was voor het lachen hè? wat voor condities? Ah, ah, wel, bijvoorbeeld al een Fiat 500 hybrid vanaf 14.990 euro. Of de nieuwe Fiat 500 elektrisch vanaf 219 euro per maand in financiële renting. Oké, okay, en waar? Bij een Fiat-verdeler tot eind september. Een veranda van Van der Bouwheden is een samenspel van extra licht en ruimte, waar het gezinsgeluk in elke hoek danst. Het uitzicht op de tuin, een groen canvas waar binnen en buiten vervagen en geuren en kleuren samensmelten. Dankzij innovatie en creativiteit verlegt Van der Bouwheden de grenzen van design en functionaliteit. Van der Bouwheden. Duurzame veranda-uitbouw. Bezoek ons tijdens de Open Bedrijvendag op 1 oktober. Vanderbouwheden.be Hoe scoort jouw gehoor? Geen idee? Doe dan nu een gratis hoortest bij Laperre. En ontdek of je groen, geel, oranje of rood scoort. Voor een afspraak bel gratis 0800 117 66. Laperre. Wij maken alle oren blij.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 China girl, I hear her heart beating loud as thunder. Saw the stars crashing. I'm a mess without my little channel girl. All These stars crashing down. I feel tragic, like I'm Marlon Brando when I look at my Johnny Girl. And I could pretend I really meant to. De van David Bowie. André Tassin die luisterde in de Provence naar ons, maar nu alweer in Dendermonde. André, bal, jongen. Margot van de Regio. Ja, het verhaal van Margot van de Regio is, uh, ja, is niet zo'n goed verhaal. Het heeft te maken met. Veel te veel water in één school. Pittig verhaal waar je vooral afvraagt van ja, wat gaat de verzekering daaraan doen? Want er valt daar niet te veel mee te verzekeren. Margo van de regio, vertel ons alles. Je staat nu in de app van Radio 2 en live op VRT1. Ergens in een school in Tremelen. Yeah. Vertel. Ja, en wie meekijkt kan zien dat het hier erg donker is. Uh, en dat is helaas ook normaal. Ik sta in een ruimte waar tot vrijdag het secretariaat was van uh, Damiaanschool. Een, een, een school voor bijzonder lager onderwijs. Maar op dit moment is het hier echt een, een tafereel om stil van te worden. Heel veel emmers die op de grond staan. Het plafond is weg. Het is hier ook donker, want er is totaal geen uh, elektriciteit meer. Het ruikt hier ook heel vochtig. Uh, absoluut geen aangename geur. Lisbeth en Karleen, jullie zijn de twee uh, directrices hier van de school. Hoe hebben jullie dit? lokaal hier dit weekend aangetroffen. Wel, toen ik zaterdagmorgen aan mijn ontbijttafel zat, niets vermoedend... ...kreeg ik een telefoontje van Karlijn En ze zei, je moet zo snel mogelijk naar de Damiaanschool komen... ...want uh, er is een waterlek en alles staat hier onder water. En dan ben ik zo snel mogelijk in mijn auto gesprongen, naar hier gereden... ...en toen ik hier aankwam, ja, was dat hier eigenlijk al één grote chaos... ...maar ook al één grote bedrijvigheid. Ja, want... Geluk bij een ongeluk eigenlijk. Toeval wil dat hier op dat moment het bal van de burgemeester aan de gang was. Er was heel veel volk aanwezig die het lek uh, gelukkig heeft opgemerkt. Anders hebben jullie het pas vanochtend uh, gezien. Maar hoe zag dat hier dan uit? Het water dat liep echt uit het plafond of hoe moet ik me dat voorstellen? Ja, hier op ons secretariaat gutste het water gewoon naar beneden. Op het uh, grote bureau van onze secretaresses. Uh, al de computers volledig onder water... De telefoontoestellen, daar liep het water uit. Onze kopieerapparaten, lami lamineermachines. Alles was gewoon ja, onder water gelopen. Onder water gelopen. Um, jullie hebben dit weekend met heel veel mensen hard gewerkt. Daardoor kunnen de 236 leerlingen gelukkig vandaag naar school komen. Maar de schade is wel gigantisch, hè, Carleen? Ja, het is echt heel erg. Um, ja, alles was nat. De dossiers hier waren nat, ja, Lisbeth heeft het daar juist al gezegd, telefoonsnat, computersnat. We hadden net 15 computers van ons oudercomité gekregen. We waren zo blij, we hebben dat vrijdag nog aan de collega's laten weten van kijk eens, er komen heel leuke dingen op ons af. En ja, die doos stond hier ook in het nat, alle, al die nieuwe computers eigenlijk, ja. ja. Ja, en ik zag daarnet ook papieren die jullie tevergeefs nog willen drogen, dossiers die jullie uh, willen redden. Maar jullie grootste angst op dit moment is de verzekering. Ja, inderdaad. De verzekering zal natuurlijk wel tussenkomen. Ze zijn ook direct naar hier gekomen. Aanvankelijk dachten ze niet te komen, want voor waterschade komen ze niet zo dadelijk naar een plaats. Maar toen we het filmpje doorstuurden, hebben ze direct iemand gestuurd. Dus uh, ja... Dat vonden we wel heel fijn. We hebben ook uh, heel veel hulp gekregen van onze scholengemeenschap. Die zijn ook direct komen kijken. Maar het probleem zal zijn, wij gebruiken hier eigenlijk niet uh, gloednieuwe dingen. Wij gebruiken kopieerapparaten en computers verder wel heel lang. En die waarde zal misschien weinig zijn, maar wij zijn wel ons gerief kwijt. En we hebben eigenlijk niet direct budget om nieuwe spullen te kopen. Ja, want sowieso, het bijzonder onderwijs heeft al weinig middelen te koer. Inderdaad. En wij zijn al enkele jaren aan het bouwen en verbouwen. Dus eigenlijk hebben wij geen reserves. Nee. En dat is nu onze grootste zorg. Hoe gaan wij al dat materiaal dat beschadigd is, en ook deze bouw hier, hoe gaan we dat allemaal direct financieren? Want wij hebben ook geen tijd om maanden te wachten om opnieuw ons secretariaat hier te kunnen inrichten. Nee, ik word er echt super stil van, uh, Carlien en Lisbeth. En ook, jullie zijn nog maar twee weken directie. Dat is wel direct een stevige boterham dat jullie op jullie bord krijgen. Ja, ze hebben ons Man. al gezegd, een vuur. Letterlijk dan. Uh, ze hebben ook wel gezegd, want het is een beetje een teambuilding voor jullie direct. Maar uh, het is wel heel zwaar. Want we hebben ook wel een heel zware zomervakantie achter de rug. We, hebben hier, we zitten hier met bouwwerken. Er zijn al klassen verhuisd naar een schooltje in de buurt. Uh, waarvoor wij heel blij zijn. Maar ja, dit, ja, we hadden het gevoel, we zijn eindelijk een beetje vertrokken. En nu komt dit er weer bovenop. Ja. Dit kan er echt niet bij, zeg het zo, maar hoe kunnen we helpen? Waar hebben jullie nood aan? Ja, ik denk dat wij echt moeten kijken naar um, bedrijven die misschien ICT-materiaal kunnen schenken, kopieerapparaten, lamineertoestellen... Ja, we hebben ook time timers die stuk zijn, uh, onze muziekinstallatie, oké, okay, die was misschien al twintig jaar oud, maar wij gebruikten die erg veel. Elke vrijdag mogen de kinderen ook muziek draaien op de speelplaats, ja, dat zal nu allemaal niet meer gaan. Dus ik denk dat wij vooral nood hebben aan die elektronische apparaten, dat ICT-materiaal en financiële middelen zodat we zo snel mogelijk terug kunnen opstarten. Okay, wel, ik wens jullie heel veel moed hier vandaag op die eerste schooldag na het Waterlek. En ik zal alles uh, voor jullie nog eens samenvatten op VRT Nieuws en op radio2.be, zodat de mensen die nu aan het luisteren zijn en nog heel wat dingen thuis over hebben, misschien wel een handje kunnen helpen hier in Tremelo. Want het is echt, echt nodig. Pittig zeg, dan zitten die scholen al in de en krijg je dat er ook nog eens bij. Indrukwekkende beelden. Kun je zo meteen ook zien bij ons op Goedemorgenmorgen op onze Instagram. En dan krijg je zo'n waterlek op je doos. Oh. Daar in Tremelo. Pittig hoor. Als er bedrijven zijn in de buurt daar die zin hebben om te helpen, die dingen kunnen schenken, check het zo meteen allemaal op radio2.be. En je voelt, je voelt de competitie toch al een beetje. De competitie van. Goedemorgen. De beste buurt. Ja, we gaan in versnelling hoor, want wat maakt jouw buurt de beste buurt? Zo'n buurt zoeken we de volgende weken hier bij GoeiemorgenMorgen. Blijf je buurt inschrijven, het kan nog altijd op Radio 2BE. Leukenis, je krijgt een live radio show van goedemorgen. Morgen. In jouw buurt een erg bekende Vlaming die zal optreden en zal zingen. Nog een paar bekende Vlamingen die jouw buurt komen bezoeken. En je wordt dan officieel een jaar lang de beste buurt van Vlaanderen. Luister nu even goed, want dat zouden onder andere deze twee kunnen zijn. Want die doen straks een uh, halve minuut test. Ze weten nog niet wat dat is, maar het kan de moeite zijn. Goedemorgen, Elke Frederiks uit Reed. Hallo, goedemorgen. Elke zit in de provincie Antwerpen. Jullie hebben een goede buurt. Organiseren veel rommelmarkt, buurtdagen, kerstbijeenkomst. En iedereen ja, kent goed. iedereen. Ja, hoe is de sfeer op dit moment? Uh, de sfeer is heel goed. Ik zit bij de voorzitter van de wijk zelfs. Dus okay. uh, de sfeer is top. Ja, je bent klaar. En dan hadden we ook nog ja. Paulette Guisson uit Limburg in de Meijbroekstraat. Paulette, goeiemorgen. Goeiemorgen, Peter. Hoe lang bestaan jullie al, die buurt daar? Wabliefde. Hoe lang bestaat de buurt al bij jullie? De buurt bestaat al meer dan twintig jaar. Dat is al een taaien. Dat begint. En hoeveel oh, ja. activiteiten per jaar organiseren jullie? Uh, dat zullen er acht of negen zijn, denk ik. Dat is alles de moeite, zeg. Kijk, dat soort ja, buurten. Ja. Bon, ja, ja. Um, ja, dit telt uiteraard niet mee voor punten of wat dan ook. Maar we willen wel een beetje het competitiebeest wakker maken. Jullie krijgen alle twee een half minuut om ons gek te maken. Charlotte en Kim zullen uh, al even meeluisteren. ja. Zonder te zeggen wie er aan wint, het is niet van punten. Hè. Uh, waarom moet jullie buurt nu de beste buurt worden? Elke uit we gaan met jou beginnen. Jouw half minuut gaat nu in. Oké, okay, onze wijkje noemt Kleine Paatendalen. We hebben daar ook een VZ2, die bestaat ondertussen al 40 jaar. We doen heel veel dingen voor de buurt, waaronder uh, ja, de rommelmarkt, waarmee we vooral geld ophalen. Uh, en in de, in de zomer organiseren we de wijkdagen. Dus deze zaterdag ook hebben we een wijkdag waar iedereen eigenlijk samenkomt, spelletjes speelt, een glaasje drinkt, etc. Iedereen kent eigenlijk iedereen en dat is net het leuke van de buurt. Dus voilà, om de buurt is de beste buurt klaar. <lacht> Perfect hoor. Mic <Mike> drop. <lacht> ja, dat was een goeie. Dat was een hele goeie. Ik, mag, mag ik nog één vraag stellen als lid. Ja, ja. Uh, die centen die jullie dan ophalen, wat doen jullie daarmee? Dat is eigenlijk voor de wijk, dus dat is voor bijvoorbeeld een springkasteel te huren, zodat we op onze wijkdagen daar de kinderen mee kunnen entertainen uh, of andere zaken te organiseren, naar van ons, zodat de mensen willen in de wijk. Hopla. vond is ik wel. belangrijk om te weten. Toch wel. Ja. Paulette, de buurt bestaat er al twintig ja. jaar in Limburg in de Meijbroekstraat. Um, ja. Ook voor jou. Waarom zijn jullie de beste buurt van Vlaanderen? Een halve minuut gaat nu in. Oké, okay, onze buurt grenst aan de Herkenrode een 162 hectare groot wandel en uh, natuurdomein. Uh, de laatste zondag van oktober hebben wij daar ook onze pannenkoekenwandeling. Meer dan duizend pannenkoeken werden er vorig jaar gebakken. Dan hebben we onze volgende activiteiten nog. rapen voor de kinderen, Dag van de Buren, zomeravond, Winterbar, Dwerfelactie, want de straat moet ook een beetje netjes zijn, Nieuwjaarsdrink, Vrijwilligersdag... We, we zaten ons ook in de, met de kerst. Ja, ziezo. Sorry, Paulette, het, uh, ja, het was gegaan. Ik heb veel drinken en eten gehoord. Duizend <laughs> ja, pannenkoeken. Ja, dat, dat is gezellig, hè. En misschien nog een leuk ja. detail, dat ik er wel wil bijzetten ook. Jullie hebben een buur die zijn bouwgrond zomaar heeft geschonken. Ja. En wat hebben jullie daarmee gedaan? Inderdaad, we hebben enkele vrijwilligers een huisje opgebouwd, ons meiheufje. Heufje is dus dialect voor hofje. Ja. en daar komen we dus altijd samen en uh, in mei, dan maaien we ook niet want er is een stukje uh, grasveld bij in mei wordt er niet gemaaid Hopla. en, de, en de met de, de kerstallen uh, zijn dus ook gemaakt uit dus gerecycled materiaal en dat het is voor het goede doel, naar de warmste week gegaan die opbrengt. Polet uit Hassel kan uren doorgaan, dat hoor je. Goede ja, buurten, hè? Goede buurten, hè? Ik ik vond allebei een dus op de pannenkoppen. Rust, Polet, rustig met de pannenkoppen. Het was maar een halve minuut, een <laughs> 30 nee, extra tijd, hè? <laughs> het is, we hebben het door, twee goede buurten. Elke uitreed, Polet uit Hasselt, jullie zijn ingeschreven. Misschien wordt een van jullie buurten wel de beste van Vlaanderen. Oh, oh, your, Blijf je inschrijven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 Keep kissing strangers. Is die goed bezig, die bergen, Kissing Strangers. Net hadden we het nog over dit liedje trouwens. Zie je van brein, hè? Dat mag je je ook inschrijven natuurlijk. Voor de beste buurt kan op uh, radio2.be. Uh, Sonny van Herk uit Blankenbergen had nog extra informatie, Charlotte, over uh, het feit waar het liedje vandaan kwam. Je had gezegd dat het had te maken met het Sint-Jans-ziekenhuis. Ja, het had Sint-Jans-hospitaal, maar dan ook met de stadspoorten die sloten, waardoor eh, mensen die dus de stad uit moesten gaan, uh -huh. natuurlijk eerst moesten behandeld worden. Vandaar bruggelingen die konden binnen de stadspoorten muren blijven en die, die, die, die konden dan wachten in de rij. Ach, Want anders geraakten die uh, mensen van buiten dus niet, niet, niet meer weg, weg ja. als ze te laat waren. Ja je van breuken, zet je van achteren. Je moet van voren in de rekening gaan staan. De reken. Zie je van breuken, zet je van achteren. Met zo'n zot van voren zult dat nog niet gewoon. Want ze zeggen dan me zot zien, want dat is het boze brood. Misschien verdrooit ze zot die of dat onze mut ze stoort. Dankjewelie. u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 TV, VRT, Radio 2. Het is acht uur exact. Leert en met Charlotte Crewe. Goedemorgen. Jongeren slikken al maar meer antidepressiva. En in Antwerpen sluit het Stuivenberg ziekenhuis vandaag definitief. Het aantal jongeren tussen 12 en 18 dat antidepressie van neemt, is de voorbije vier jaar met 60% gestegen. Dat schrijft de morgen op basis van cijfers van de onafhankelijke ziekenfondsen. De coronaperiode waarin jongeren vaak lang alleen thuis zaten, is een verklaring, maar er zijn nog oorzaken, zegt Lisbeth Rouland van de onafhankelijke ziekenfondsen. Dat is soms het gebrek aan andere soorten zorg, of lange wachttijden voor dat soort zorg, waardoor dat artsen zich misschien genoodzaakt zien om toch die antidepressiva voor te schrijven. Daarnaast zien wij toch ook mogelijk een verklaring in het stijgend schermgebruik en gebruik van sociale media bij jongeren. Dus die factoren samen wijzen toch in de richting van die stijgende antidepressiva. In het algemeen, dus zowel bij jongeren als ouderen, is het gebruik van antidepressiva opnieuw gestegen. 1 op de 10 Belgen gebruikt ze nu. De Vlaamse Vereniging van Studenten vraagt een betere studiekeuzebegeleiding in de middelbare school. Vooral voor leerlingen uit het technisch en beroepsonderwijs die willen voortstuderen.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 al een nadeel ondervinden in het hoger onderwijs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 Um, er zal ook een welkomstgeschenkje uh, klaarstaan. En natuurlijk staan er prachtige ploegen klaar... ...om uh, die patiënten warm welkom te heten... ...en ook wegwijs te maken in het nieuwe gebouw. 700 bezoekers van het Highlight Festival in Ieper... ...kregen na dat festival een boete omdat ze te snel reden. Er was tijdelijk een snelheidsbeperking tot 30 km per uur... ...waar je normaal 90 mag. Maar dat was volgens de bezoekers niet duidelijk aangegeven... ...en dus werd er heel wat geflitst. Ook de vrouw van Maxime Vermeerde kreeg een boete. Zelf is zij om tien uur s'avonds onze zoon gaan brengen... ...die last minuut nog een ticket kon bemachtigen. En gelukkig reed ze slechts aan 50 kilometer per uur... ...maar ze heeft ook die snelheidsbeperking... ...van 30 kilometer per uur niet gezien. Hij was dan ook geschrokken deze week... ...dat er een boete in de bus kwam. En twee boetes zijn het geen en het terugrijden... ...voor een totaal van 216 euro. Dat is een zeer duur festival geweest. Maxime schreef ook een open brief... ...naar de burgemeester Emily Talp en ze zegt dat ze het zal bekijken. Wie in het Brussels gewest zijn vuilniszak op de verkeerde dag buiten zet en niet goed sorteert, riskeert een boete tot 600 euro. Die maatregel komt vier maanden na de invoering van de nieuwe ophaalkalender. Sommige Brusselaars volgen die nog altijd niet. De vuilnisdienst heeft begin september 38 ton vuilniszakken opgehaald die op de foute dag buiten gezet waren. Ze gaat nu controleren wie dat blijft doen en er komen dus zware boetes. En in de hoogste voetbalklasse heeft KV Mechelen verloren met 2-0 bij Sint-Truiden. Volgens Rob Schoofs van KV Mechelen waren ze niet goed genoeg. Zij kunnen voetballen als geen laat voetbal. Ik denk dat we niet genoeg een echt vol onder druk gezet hebben. Het was altijd zo'n beetje half en half. En uh, dan kunnen ze eronder uitspelen. En uh, hoe, uh, dan uh, waren wij niet goed genoeg om uh, ook uh, te scoren en, en veel beter te doen. Dus het uh, was gewoon verdiend omdat zij uh, beter hebben gespeeld als ons. Eerder op de avond speelde A-agent 1-1 gelijk bij Oud-Heverlee Leuven. En dit is het nieuws uit jouw buurt. Alle leerlingen van het sint Ursula instituut in Sint-Kathelijnen-Waver krijgen weer les op school. Vorige week moesten ze de lessen twee dagen van thuis volgen, omdat een dertigtal leerkrachten staakten. En het resultaat van de volksraadpleging in Zwijndrecht over een mogelijke fusie lokt gemengde politieke reacties uit. Eerst buien, daarna meestal droog, maar enkele lokale buien blijven mogelijk. Het wordt zo'n 23 graden. Meer nieuws uit Antwerpen lees je ook een hele dag in de app van VRT Nieuws. En pokken, pokken pokkendruk, zeg. Vertel eens, Mona. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Inderdaad, een heel drukke ochtendsplits met lange files naar Antwerpen. Een half uur verlies je op de E313 vanaf Massenhoven. Goed uitkijken in de Randst. Daar staat een defecte vrachtwagen op de rechterrijstrook. Een kwartier bij op de A12 in Aartselaar. Dat komt door een ongeval op de rechterrijstrook Nog 20 minuten vanaf Haastonk en vanaf Sint-Job richting Antwerpen. Op de Antwerpse ring naar Gent. Een half uur bij van Antwerpen-Noord tot de Kennedy-tunnel. Naar Beveren tien minuten van de A12 tot de Thijsmans-tunnel. File rijden richting Brussel tot 20 minuten vanuit alle richtingen. Dat is vanaf Ternat, Zemst, Van Tieltwingen tot Aarschot, vanaf Bertem en vanaf Overijssen. Op de binnenring rond Brussel schuif je een kwartier aan bij Halle. Verder op 40 minuten golven van Grootbeigaarde tot Tervuren. Er staat ook een half uur file op de buitenring van Waterloo tot Saventem. Op de E17 richting Gent vertraag je nog drie kwartier tussen Kortrijk-Zuid en Waarchem. De weg is daar wel vrijgemaakt. Nu 20 minuten file rijden op de N31 richting Zeebrugge in Brugge. Dat komt door een ongeval op de linkerrijstrook en in Wallen je een je een half uur op de E42 van Doornik naar Bergen bij Blaton door een ongeval. Hoogstraten nananana, nanana. Hoogstraten Aardbeien Oh, Carina Vet uit Zwevegem Goeiemorgen Jouw dag begint Goeiemorgen, morgen Met Peter en Kim ga je de dag in Met een laag op je gezicht Shazam is er niet in geslaagd om het liedje van Willy Lustenhouwer te vinden. Wat is van Willy Lustenhouwer? En het heet... Zie je van Brugge, zet je van achteren. Herhaal. Zie je van Brugge, zet je van achteren. Dankjewel Charlotte van het Nieuws, die weet alles. Hè, van de vrouw. goeiemorgen telt voor twee. Hey hey. hey, hey. VRT, Radio 2. Goeiemorgen, morgen. Zie je van Brugge. In de mix. In de mix. <laughs> Goedemorgen en welkom bij de maandag. Dit is de Human League. Tino vraagt welkom bij de show. Hey, hey. Goedemorgen, morgen. Je maandag begint. Hey, ik schrok daar net toch even. Het is maandag, maar er was in het nieuws dat jongeren veel meer antidepressiva mm -hmm. slikken. Was het 60% meer? Ja, 60% meer tussen 12 en 18 jaar. Ja. Dat is gigantisch, hè? En de ja. coronaperiode periode zou daarvoor iets tussen zitten, omdat heel veel jongeren toen thuis zaten. Er was geen school in de school. Luister wat meer Radio 2 ga je gelukkig ja. van worden. Dat is de bedoeling. Nu nog regen, maar de zon gaat lekker schijnen vandaag. En kijk, er staat een dringbus met diamanten, blauwe diamanten en daar hangt de Camille aan. Camille, goedemorgen. Hallo, Hallo. goedemorgen. Ja, luister en kijk mee in de app of VRTE natuurlijk. Uh, hoe is het? Goed, ik ben heel blij dat je hier bent vanmorgen. Ja, ja, maar vooral je was net uh, even aan het vertellen wat je allemaal aan het doen bent, dus die Telenovelle ja. Milo. En hoeveel afleveringen zijn dat? Um, wel, ik, we hebben nu de eerste dertig ongeveer opgenomen. Allee, mm -hmm. nog niet helemaal, maar we zijn er bijna. Maar er zijn er driehonderd. Uh, driehonderd. Ja, dat is nog een beetje me <lacht> meer werk. <lacht> dat, ja. dat zijn er wel wat, zeg je. Ja. Ja. En dan ook nog sportpaleisconcerten. Ja. Er zit op dit moment aan drie. Wanneer ja. ga je de vierde bekendmaken? Uh. <lacht> ja, Ik weet jullie. Nee, nee. Uh, nee, zot. Ik heb er al drie, hè. Ja, ja dat nee. vind ik al veel. Ja, ja. Ik weet niet, ik ben blij met drie, maar wie weet, stel je voor dat het er nog bij komen hey, I'm down. Dat zien en horen we dan wel. Wiebelen? Ja, uh, ja dat, zijn dus, dat is dus magie. Ja, ja wat ja. jullie horen is eigenlijk de blouse van Camille. Ze heeft eigenlijk een doorschijnende top aan, met allemaal parels aan en die wiebelen heel hard. Ja, maar dat is ook de outfit dat ik aan had om de aan te kondigen. Ah. En die heb ik ook aan in de videoclip van Magie. In de roze plusje kamer. Ik heb zo verschillende... Kamers en zo. Ja, ja maar video's. dat heeft Peter thuis ook hoor, een ja. roze broes ja. Je weet dat, Kim. Oh. Hij heeft dat dus verteld. Hij zei oh, ja, ja. hierop. Ik zou dat stiekem wel willen hebben zo, ja. Zie je wel? Maar goed, dat is een ander verhaal natuurlijk. Wijken af. Beetje magie mee, want vooral, Camille, wij hebben iets uh, ontdekt over jou. Uit je verleden. Maar dat wil je horen na half negen. Wat? Was de glimlach. Ja, maar moet je geen zorgen maken. Nee, we moeten stout zijn. Het is wel boeiend. Het is wel boeiend. En ik, ik uh, had het niet verwacht. Nee, stop! Die maakt geen kerrie. En het heeft nu niets met jouw kat te maken. Hoezo? Wat, uh, het heeft er huh? niets mee te maken. Ja, ze is nog jong, hè? Dus zo'n ver nu... verleden heeft ze nu ook niet. <laughs> ja, ja maar, ik heb maar, ik heb mijn kat. Maar het gaat niet Vijf over uw kat. Het gaat niet over kat. Ah, het gaat echt niet over mijn nee, kat. Nee nee. Nee nee, nee, nee, nee. nee, nee, nee. nee, Geen zorgen het van maken. Voor mijn kat. Uh, of van tijdens je kat. Nee, het is van voor de kat. Het is van voor de kat. Oh. Maar straks breng je een nieuwe song Magie. Maar rond deze tijd discussieert heel Vlaanderen mee. Je mag mee discussiëren. Goed om wakker te worden, lieve mensen. Jongens, mijn wie had gedacht. Mijn gedacht. <laughs> Zet hem luider en discussie ermee. Wat is jouw gedachte vanmorgen, Camille? Um, voor mij moet een goochelaar altijd zijn truc uitleggen, want dat haalt hem magie voor mij niet weg. <laughs> oh, echt? Ja. Oh, nee. <laughs> ja, maar ik snap het gevoel wel. <tie> Ja, ik kan er eigenlijk... ja ik... is het niet meer van, je hebt dat gezien, oké, okay, was heel leuk. Ja, en vertel het nu. Ja, ik ben gewoon te nieuwsgierig. Ik wil anders het je weten check omdat je het niet snapt. Ja, exact. Ik ben echt te nieuwsgierig, zoals wat jij van mijn verleden hebt ontdekt. Ik wil het weten, ik ben ja. te nieuwsgierig. Maar dat is net de magie natuurlijk, dat je, dat je echt denkt... Geef zo een voorbeeld van een, tover... van een, een goochelaars een ja, ik ben wel geen goede goochelaar of zo, maar bijvoorbeeld als je zo, bijvoorbeeld mijn neef die kan goed met kaarten leggen en zo, en dan doet hij zo'n goocheltruc en dan vraag ik van ah zeg, en hoe heb je dat gedaan? En dan iedereen doet er altijd zo geheimzinnig rond en dan wil ik het nog meer weten. Snapt je? En dan, hij legt het dan wel uit, maar ja, ik ken geen goocheltrucs. Hè. Nee, nee, nee, nee. Het niet vragen of ik dat nu wil doen, want ik ken, ken geen goocheltrucs. Het mensen door elkaar zagen, dat vind ik altijd een fenomenaal. Ik ja. vind het altijd zeer indrukwekkend. Ja, en je weet dat dat niet echt is, hè? anders ga je de bak in. Nee, maar je zit dan wel te kijken van hoe doen ze het? En ja. soms gewoon nog eens het hoofd eraf ook, hoe doe je dat? Ja. Want zo hard kun je niet opplooien in zo'n kist. Nee, maar je snapt natuurlijk wel dat ze dat niet kunnen zeggen, want dan ja, zou het snel gedaan zijn met goochelaars. Maar ja, ja ik ben ook wel vaak... Niet... Er zijn ook trucs, dan, denk ik, dan voel ik mezelf heel dom, want dan denk ik... Nee, dat kan echt niet, dat ja. kan echt niet. Maar je weet dat er een verklaring is, want dat het niet kan. Ja, gek, hè? Ga je akkoord ja. of ga je niet akkoord? Dus jouw gedacht vanmorgen is? Um, ik wil altijd de uitleg weten van een goocheltruc, want okay. dan haalt de magie niet weg. je We het even in de app van Radio 2. Wat vind jij ervan? Kan nu delen wat je ervan vindt en jij mag nu naar onze loft gaan. Hey. Ja, want ik kan meeluisteren maar ook meekijken op dit moment naar Camille die gaat haar nieuwe song doen Magie met echt magische kleren aan. Ja, zonder goocheltrucs vermoed ik, heb ja, ik net met een, gehoord. Een blauwe drinkbus die ook fantastisch schittert. Ziezo, zie zo, ze staat klaar. Ja. Geniet en luister al even mee. De nieuwe song van Camille heet Magie. Je hoort hem nu op Radio 2. Ik was verdwaald. Zat in een doel zonder uitgang. De muren kwamen bij elkaar. Ik dacht dat ik er nooit meer uit Van Camille ja. hebben we elkaar gedacht van moet je een goocheltruc uitleggen of niet? Kun je goochelen? <tie> <tie> <tie> <tie> <tie> Oh, wij hebben thuis... Ja, oh, dat wordt oh, nee. een vraag. Ja, wij hebben thuis echt zo'n grote goocheldoos uh, waar allemaal dingen in zitten waar ik niks van snap. Mm -hmm. En uh, mijn man doet dat heel graag. Dus er worden bij ons thuis wel goocheldrucs uitgeoefend. Kunnen we daar beelden van krijgen? Nu? Maar ik ben geen goochelaar. En, geen goochelaar, dat nee. nee, okay. betekent. Open. Uh -huh. Voilà. En dicht. Uh -huh. En terug open. Ah. En dicht. Ah, ja, ja. En open.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 Peter en Kim. me night van Dua Lipa. Bij ons altijd Camille die uh, drie Sportpaleisconcerten zal doen aan het uh, draaien is voor Milo en ook zoveel meer. Misschien wel een vier, misschien tover je er wel een vier bij. Maar dus jouw gedachte was heel duidelijk Camille. Ja, um, ik wil gewoon altijd de uitleg van een goocheltruc weten. Niet iedereen gaat akkoord, hè? Nee. Uh, nee, eigenlijk niet. Caroline Kemp zegt, ja, het is eigenlijk net goed voor de hersenen om verbanden te kunnen leggen uh, en na te denken over hoe een goocheltruc in elkaar zit. Maar goed, de gezonde nieuwsgierigheid. Ik wil het vaak dan ook wel weten waar, hoe de magie in elkaar zit. Ilse Eekman zegt eigenlijk rechtuit, ik ben het niet eens met Camille. Het bekendmaken van hoe de truc werkt, vernietigt de magie. Ja. Fun is er vanaf. En ja, vooral, dat snap ik ook wel, wat moet je dan met een volgend optreden? Ja, dan kan je die truc niet meer doen. Ja, maar natuurlijk als hij dat alleen aan mij zegt en ik zeg het niet door. Dat zegt iedereen natuurlijk. Ga je, ga je ook magie gebruiken tijdens je Sportpaleisconcert? Hè? Dat is de bedoeling wel. Ah ja, ook met een truc? Ja, dat kan nog niks verklappen. hè. Ja, maar maar ik wel heb koste. wel een idee. En het zou wel heel leuk zijn als het lukt, natuurlijk. Allee, ik heb eigenlijk twee ideeën. Oh, Je gaat je in 17 stukken laten zagen. Heerlijk, heerlijk. En dan ga je dus daarna de truc uitleggen. Ja, ah, ja. maar ja, natuurlijk, als iedereen zegt dat ze het niet willen weten. Ja, jammer, jammer, jammer. We hebben, hebben even met een tovenaar gebeld. Hij heet. Uh, ja, je kent hem, want je hebt er vroeger iets van gehad. Goedemorgen, dag Kopen van Herwegen. Oh, Goedemorgen. Ja, Kobe is bekend als de ketnet goochelaar ja. Je had daar een programma en zo. En wat had jij van Kobe? Een soort van toverkistje of zo. Ik weet niet, ja, ik kan het niet goed uitleggen. Dat was gewoon zo'n kistje, daar zaten allemaal gogoldrucks in. Mm -hmm. Maar ik kon de helft wel. Van... Een gogoldoos. Ja, Een gogoldoos, laten we zeggen. Ja. Ja. ja, zoiets. Kobe, wat vind jij ervan, dat, uh, dat je je gogoldruppen zou moeten verklappen? Ja, het is natuurlijk de eerste regel van een goochelaar dat hij zijn goocheltrukken niet mag verklappen. Ja, dat hoort nu natuurlijk eenmaal bij het spel. Mm. Maar is dat iets wat je, wat je gewoon kan kopen of, of vind je dat zelf uit? Hoe gaat dat? Er zijn verschillende mogelijkheden. Je kan goocheltrucks kopen, je kan er zelf uitvinden, je kan er zelf smaken. Je hebt goochelboeken waarin je al die uitleg vindt. Mm. En natuurlijk als je wat gaat speuren op het internet, dan kom je ook wel achter menig geheim. Is dat. Wat is de beste goocheltruc die jij ooit gezien hebt kopen? Oeh, maar zo vroeg op de ochtend, zo'n moeilijke vraag, man. Ja. Um, um, ik, ik, ik ben nooit vergeten dat ik David Copperfield zag in het Sportpaleis in Antwerpen en die, die vloog letterlijk door de zaal. En ik was 9 of 12 jaar en ik vond dat echt geweldig. Want je weet wel dat dat niet kan. Je nee. weet wel dat er een systeem is en je denkt magneten, spiegels, draden, etc. Maar niks van al die elementen kon, want je kon echt niks zien. Dat was, ja, dat was puur magie en dat is het mooie ook aan goochelen. En daarom mogen de niet verder vertellen. Je kunt als volwassene terug even kind worden. Je kunt teruggeloven in het ongelooflijke. Kijk, hou dat kind in je vast, Camille. En zoek oh, ja. niet achter alles van alles. Dankjewel, ja. Col van Herwegen. Ik uh, tover je nu even weg, zie. Hopla, zo is weg. Dat is ongelooflijk. Wauw, Peter, ja, hoe heb je dat is gedaan? Is ongelooflijk, wow. dat. Maar vooral, lieve luisteraars, wij weten iets van Camille. Oh my god. Het is na half negen, dan hoor je het allemaal.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 Sia, ci vuole pensiero, perciò lavoro di fantasia. Ricordi la bontà che ti cantai, fu subito benissimo. Sì. Ti dico una cosa se non la sai, per me vale ancora così. Ci vuole passione con te, non deve mancare mai. Ci vuole mestiere perché, lavoro di cuore lo sai. Cantare d'amore non basta mai, ne servirà di più. Per dirtelo ancora, per dirti che. Come che non passa con le andine, la moglie infinita di te, cos'è quel mistero che ancora sei, che porto qui dentro di me, sanno i momenti che ho Ik had er geen holio van, maar het is zo'n prachtige taal, Più Bella Cosa. Ik wel dat het mooi uitsprak. Eh, uh, grazie. Grazie. Jij bent toch een polyglotte, Peter? Eh, uh, zie, si. ja. Ja, je mag nu terug gewoon uh, Nederlands praten, hoor. Oké, okay, het is een orde. Kom komt ook een mooie binnen van Champy Willekens, die laat weten dat uh, Camille dezelfde naam heeft als de achtjarige labradoodle van, haar oud... van zijn oudste dochter Harman. Oh, dus je bent een leuke labradoodle, ook Yay. dat. <lacht> Zometeen, alle nieuws uit je buurt. Eerst Charlotte is half negen. Goedemorgen. Het aantal jongeren tussen 12 en 18 dat antidepressie aanneemt, neemt is de voorbije vier jaar met 60% gestegen. Dat blijkt uit cijfers van de onafhankelijke ziekenfondsen. De moeilijke coronaperiode is een van de verklaringen. En de kwaliteit van de lerarenopleiding moet beter, zegt de onderwijssector zelf. De Vlaamse Onderwijsraad vraagt meer geld om de opleidingen beter te maken en ook om meer uren te voorzien voor stagebegeleiders op scholen. En dit is het nieuws uit jouw buurt. Nieuws uit Antwerpen met Els Brand. Goedemorgen. In het sint Ursula instituut in Sint-Kathelijne-Waver krijgen alle leerlingen vandaag weer les op school. Vorige week moesten ze de lessen twee dagen thuis volgen omdat een dertigtal leerkrachten staakten. Dat deden ze omdat het contract van één graaddirecteur, die geliefd was bij de leerkrachten, niet verlengd werd. Maar intussen is er een goed gesprek geweest tussen directie en leerkrachten. En dat was nodig, zegt directeur Ria Maréchal. We zijn ondertussen uh, halfweg september, het schooljaar is 14 dagen bezig. Uh, we zijn met een nieuw team gestart, het begin van het schooljaar. En uh, ik denk dat de uh, leerkrachten uh, eventjes wilden laten horen dat ze toch wel ja, het spijtig vinden dat ze hebben afscheid moeten nemen. Maar dat ze ook wel inzien dat we best verder gaan met het nieuwe team dat klaar staat om... Uh, Iedereen te ondersteunen. Het resultaat van de volksraadpleging in Zwijndrecht over een mogelijke fusie met kruibeken en beveren lokt gemengde politieke reacties uit. 80% van de stemmers sprak zich uit tegen een fusie. Voorlopig is CD&V de enige partij uit het bestuur van Zwijndrecht die voorstander blijft van een fusie. De partij vindt het nu nog te vroeg om conclusies te trekken. CD&V-schepen Anne van Damme. Het is echt een uh, duidelijk signaal, maar er is ook een grote groep toch niet komen stemmen. Uh, zijn dat mensen die echt niet geïnteresseerd zijn of die onverschillig staan tegenover uh, de toekomst? Mensen die onbeslist waren, zo heb ik er ook uh, gehoord. Dus dat is heel uh, moeilijk en is ook nog een aanzienlijke groep, dus we gaan al die dingen eens op een rijtje zetten.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 Eerst nog buien, daarna meestal droog en wisselen bewolkt, maar enkele lokale buien blijven wel mogelijk. De maxima schommelen rond 23 graden. Morgen is het winderig en gedeeltelijk tot zwaar bewolkt. Plaatselijk kan er een buitje vallen, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het wordt dan zo'n 20 graden. Woensdag gedeeltelijk tot, tot soms zwaar bewolkt, maar grotendeels droog. Meer nieuws uit Antwerpen lees je ook een hele dag door in de app van VRT Nieuws. I'm not afraid of Goedemorgen, het is een dramatische ochtendspits. Mona, laat ons weten waar ze staan. Ja, richting Antwerpen beginnen we met een half uur file vanaf Massenhoven op de E313. En een kwartier op de A12 vanaf Aartselaar. Hetzelfde op de E17 vanaf Haastonk. Op de Antwerpsring naar Gent een half uur bij van Antwerpen-Noord tot de Kennedy-tunnel. En dan hebben we een ongeval op het knop in de Antwerpen-Noord. Voor wie van de Antwerpsring naar Nederland uh, komt en de A12 naar Bern op Zoom op wil, daar is de linkerijstrook nu dicht. Files naar Brussel tot 20 minuten vanuit alle richtingen. Dus dat is vanaf Ternat, vanaf Mechelen Zuid, van Tieltwingen tot Aarschot... vanaf Bertem en vanaf Overijse. Op de binnenring rond Brussel schuif je een kwartier aan bij Halle. Verder op 40 minuten file goven van groot tot Tervuren. Er staat 35 minuten file op de buitenring van Waterloo tot Saventem. Hinder richting Leuven op de E40 in Kreijnem. Dat komt door een ongeval op de linkerrijstrook. 20 minuten file rijden ook op de N31 naar Zeebrugge in Brugge. Dat komt ook door een ongeval op de linkerrijstrook. In Wallonië van Vandaag ook grote hinderen met een half uur file op de E42 richting Bergen bij Blaton. Een ongeval op de rechterrijstrook daar. Verder op die E42 naar het Luik, één uur bij tussen Gouy en Timion. Nog een ongeval daardoor... Of, oh. Dat komt door nog een ongeval op de linker- en middenrijstrook. En in Antwerpen grote hinder voor wie de trein op wil, want er staat een defecte trein tussen antwerpen Bergem en Antwerpen-Centraal. Hou rekening met veel vertragingen. Maar stopt er toch allemaal mee, jongens. Wat is dat allemaal? Ja, Dank je wel, man. dag. Uh, alsjeblieft. Dat is supergoed gedaan. Zeg, uh, er was nog nieuws binnengekomen over... Uh... Zie je van brengen, zet je van achterin. Kijk dat liedje, Camille. Dit, dit liedje? Nee, nee ik maar ik was wel goed aan het gaan erop. Neem het, neem het op ik zeg in, je, het. In, de, in de playlist. Mensen gaan <laughs> zot worden. Maar Charlotte, er was nog een aanvulling. Ja, er was een aanvulling. Dus het verhaal dat wij vanochtend vertelden over het liedje van Willy Lustenhouwer klopt blijkbaar niet. Dus niet dat mensen die voor geneeskundige zorg naar Brugge kwamen van buiten de stad eerst verzorgd werden. En uh -huh. de Bruggelingen dan achteraan, van achter in de rij ja, ja. staan. Wie heeft ons gecontacteerd? De enige schepen van cultuur, de one and only Nico Blontrok, ook oud Radio 2-presentator, die zegt van nee, ik heb het ooit aan Willy zelf gevraagd. En uh, het dateert vanuit de tijd dat er bietennijverheid was en dat er mensen uit Noord-Frankrijk kwamen werken. Ja? Die kwamen naar Brugge met de trein en die moesten in de achterste wagons gaan zitten, omdat die onderweg ergens werd losgekoppeld. Oh. En dan als je in de foute wagon zat, reed je uiteindelijk niet naar Brugge, maar naar Gent of elders. Dus vandaar zie je van Brugge, zet je van achter. Merci Nico. Ja. En wij als daar van achter zitten, dan worden ze losgekoppeld. Ja, maar kijk, voilà. Maar die... <lacht> ik ik... <lacht> niet helemaal. Ik ben We verhaal neer. Kom nee, maar, we zijn, zijn allemaal Van Brugge, ja. zet je van achter. Ja. Je moet van voren in de rekening stonen. Prachtig. Zie je van Brugge, je van achter je van Machten. Zo maar zo'n op van voren zult dat toch niet goed. Maar hoza. Als jij dit zou coveren, hitte hè, Camille. Ik geef, ik, ik geef het je gewoon. Je brengt me op ideeën. Ik moet er niks voor hebben. Maar ja. vooral, wij weten iets van jou wat de mensen nog niet weten. Over vijf minuten bij de heel Vlaanderend.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 Je kan tot 6000 euro korting krijgen bij Suzuki en misschien nog veel meer, dus laat het rad maar draaien. Okay. 100, 250, 1000 euro? Ja. Als je nu de vraag juist beantwoordt, dan krijg je 1000 euro extra korting. Oh, Alles is spannend. Draai aan het Suzuki-rad, beantwoord de vraag en win extra korting op jouw Suzuki. Info en voorwaarden op Suzuki.be. Zeg Audi, wat is de die?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 Alles begint bij een goed gevoel. Vanaf woensdag in de winkel. Diana Ross komt op 17 oktober naar Antwerpen. Bereid je voor op entertainment van de bovenste plank hey, en een avond vol hits en tijdloze muziek. Diana Ross op dinsdag 17 oktober in het Sportpaleis in Antwerpen. Tickets via greenhousetalent.com samen met Radio 2. Goedemorgen, morgen. Radio 2. Peter en Kim.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 Don't you blame it, don't sunshine. sunshine Don't blame it on the moonlight. moonlight. Don't blame it in the Good times. Blame Blaim on a boogie. Sunshine Woo! Moonlight Yeah Good times mm -hmm. boogie. You just got the sunshine Yeah Moonlight en blij met aan de Een vraagje, is Gert Verhulst nog altijd nuchter? Dat moeten we straks nog even vragen, want die begint vanavond met een nieuwe seizoen van zijn talkshow. Goedemorgen! morgen. is nog Camille bij ons. Daarnet waren we over goochelen bezig. Kregen we een prachtig bericht binnen. Ja, ik vond het fantastisch. Marleen Sterks uit Vilvoorde stuurt. Ik ben algemeen coördinator, en nu komt hij, bij de Belgische Magische Federatie. Dat bestaat dus... Dat is zo graaf. Ja, ja ze... dat, zou, dat zou toch nog iets voor jou zijn, Camille. Goochelfederatie. ze me zingen, let's go. Ja, mm -hmm. en ze zegt dus, ook echt iets voor jou, op zondag 8 oktober organiseren wij het Belgisch kampioenschap Goochelen in Vilvoorde. Dat daar een Belgisch kampioen... Ik vind dat echt maf. Ik vind dat ja. echt graaf. Het is uh, niet simpel. Oké, okay, maar Camille, je bent hier nu toch. Dat nieuwe album heet Magie, maar vooral. Het grote publiek weet nog iets niet over jou. Het oh. is zoals onze collega DJ David van Spit zou zeggen. Wat zou dit kunnen zijn? <laughs> ik ben altijd bang als ik dat hoor. Maar goed, enig idee wat, uh, wat het is? Geen flauw idee. Het is iets uh, dat zeer herkenbaar is misschien voor luisteraars. Het heeft te maken met jouw jeugd. Luister en kijk nu even mee in de app van Radio 2 of VRT1. Want daar zie je iemand. Herken je die mevrouw die je daar ziet? Camille? Wie is dit? Ik kijk je naar. Oh my god, dat mijn... was dat je leerkracht vroeger van mij? Ja, dat was een leerkracht vroeger ja. toen ik in de sleutel zat. Goedemorgen, dacht mevrouw Isabel de Keizer. Isabel, oh my god. Goeiemorgen. Ja, Isabel. In, in het hoeveelste zat uh, Camille toen? Toen jij gaf aan de haar, derde kleuterklas. De derde? Amai, ik ging zeggen tweede. Ja, derde ja, derde. Wij hebben trouwens ja. een foto ja, van ja. jou tijdens de ah. derde. Het ah. is een heel bijzondere ah. foto. Dat kan <laughs> Maar dat is in de eerste kleuterklas. Ja, de eerste kleuterklas. Ik kon, er, ik, ik kon er geen vinden van toen je bij mij zat in de klas, een klasfoto. Maar <laughs> nee. Dus is de Caroline die daarop staat. Die beelden zijn allemaal vernietigd. Maar wat iedereen dan natuurlijk wil weten... Uh, juf, was Camille een braaf kindje? Ja, ja, het was een hele brave. Een heel lief, braaf meisje. Zo'n typisch meisje wel. Alles die weer. graag in de poppenhoek speelde. En, uh, ja, echt een, een braaf meisje. Mama was een niet. voorbeeld. Had je toen al het gevoel van dit wordt een grote ster? Goh. Ja, niet meteen zo, maar ik weet wel dat ze graag zong in de klas. En dat ze graag micro's maakte. Zo, uh, als ze blokjes of zo vond, uh, werd dat al snel een micro. Maar anders herinner ik mij niet echt nog iets zo van uh, die trucjes. was. Of, uh, <laughs> maar je ja, zegt... Weet jij daar nog iets van? Nee, hoor. Oh goh, nee, ja, ja, daar heb ik niks meer van. derde kleuterklas, was je vier, vijf, ja, vijf jaar, nee, nee, ja. ja. Nee, ja ja, ja. Vijf, ja. Ja, ja. Oh, ja, ja. Maar alleen zo ja. top. Maar tof ik, te ik weten. Ja. Ja, Isabel, ik hoor je zeggen dat Camille eigenlijk een verlegen meisje was vroeger. Ja. Maar, uh, niet echt verlegen, maar ook niet. Ze trad zeker niet op de voorgrond in de klasgroep. Nee, verlegen, misschien niet echt, maar toch niet echt, uh, ja, niet echt aanwezig zo in de groep. Ja, wat schiet er nog okay. over van dat kleine meisje bij jou? Oh. Ben je nog steeds verlegen? Ik ben eigenlijk nog steeds, maar ik ben sowieso altijd al een introvert persoon geweest. Altijd als ik bijvoorbeeld, dan, ja, ja. weet ik nog zo, in, in, toen ik twaalf was of zo, dan zat ik altijd liefst achteraan in de klas. En dan zat ik zo liefst, ik wou zo niet te veel opvallen. Ik haat de spreekbeurten ook en zo. Ik vond dat echt niet tof. Kijk, het is nee. bij deze... Ook well, that de escalated ja, quickly. Ja. Het derde kleuterklas, daar is het ook zo gebeurd. Isabel de Keizer, juf Isabel. Ik hoor dat je daar in Wevelgem nog een heleboel kleuters hebt om te entertainen. Heb daar ja, heel veel ja, deugd ja, ja. van. En zet een liedje op van Camille. Ze gaan heel gelukkig worden. Dat ga ik zeker doen. Goed, fijne ochtend. Dank je wel. Dan dank je wel, me Isabel. He. Merci, hè. Zie Ziezo, alstublieft. Weer iets bijgeleerd. Jij was oh, een verlegen meisje. Camille. We zijn die jou richting Sportpaleis. Schattig van haar. Sorry. Ik kijk nu al uit naar het vierde Sportpaleis, dat komt er dus ja. wel aan. Dankjewel dat je er was. Dank je. Dankjewel. Dankjewel. <laughs> As it all comes down again As it all comes down again As it all comes down again To the sound The sound of the wind is whispering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 It's raining over. Zeg, lieve Kim, toen jij na het huwelijk ging van Thibaut Courtois... Mm -hmm. Weet je nog, in juni... Ja, dat weet ik nog. Gert Verhoels heeft hier een ochtend gezeten. Ja. En die vertelde toen dat hij gestopt was met alcohol. Dat was redelijk indrukwekkend veel. Nog even kijken. Ik drink al uh, bijna vier weken geen alcohol meer. Je bent gestopt met alcohol, drinken? Alcohol, ja. En vanavond begint zijn talkshow opnieuw op Play 4, de tafel van Gert. Dus toch benieuwd, is Gert Verhulst nog altijd nuchter? Je kan hem nu zien en horen in de app van Radio 2 of VRT1. Hij heeft een soort Afrikaans tapijt aan. Uh, Gert, goeiemorgen. Goeiemorgen. Een Afrikaans tapijt, dat vertelde ik aan weer allemaal. Wat heb Peter, al? met jou, moet moeten toch niet gekker worden. <laughs> het is gewoon een mooie badjas. Ja, mooie Dank Dankjewel, ja. dankjewel. En ja. de kenners zullen zeggen: amai, die nemen chique een schikken badjas aan. Maar ja, mensen die natuurlijk ja, nergens van de dood zijn die denken dat dat een Afrikaans tapijt is. <laughs> ja, hij heeft geen smaak hoor. <laughs> ik hoop dat je het ook ah, gewoon aantrekt. Ja, het is dat. Zeg maar, Geert, ja, de zomerbaard is trouwens ook weg. Die stond je nogthans goed. Ja, ja, maar ja, kijk. Ik, ik vind het toch altijd leuker als hij een baard eraf gaat. Dat is zo'n frisse nieuwe start en uh, dat is zo'n beetje cleaner. Ja, ik voel me dan zo wat vitaler of zoiets. Ik kan er ook niet aan doen. Dus uh, hij gaat eraf. Maar meestal scheer ik mij alleen de maandag. En dan zo tegen het einde van de week. Dan komt er maar zo wat door. Maar dus, uh, dus ik, ga er maar echt heel, ik ga echt zo uh, een babypoepje uh, uit hebben staan. Ja. Oh. Allee, vooruit. Ja. Ja. Te veel informatie vind ik dat. Een voor... uh, babygezichtje. Ja, ja, dat. Ja. Of een babypoep. Baby ja, boos is raar in deze context, ja. Vooral, niet uit, ja. Hoe ja. zit het met de alcohol, Gert? Ben je nog gestopt? Ja, maar ja, mannen. Dat is dus een heel eigen leven gaan leiden, dat interview toen bij jullie op Radio 2. Dus de mensen die dachten <lacht> dat ik dus een waanzinnig alcoholprobleem was <lacht> en dat ik dus in een soort van afkikkliniek was gaan zitten om nooit meer te drinken. <lacht> ja, ik zo, had dat gewoon eens... Ik had gewoon eens een paar weken niet gedronken, eh, om eens te zien wat dat, wat dat voor effect gaf. En dat gaf een onwaarschijnlijk effect, maar ondertussen drink ik af en toe wel eens terug een glaasje. Hè. Toch wel, Ja, okay. maar, ja, ja toch, wel, toch wel. Met mate. Maar met ik probeer mate. wel te vermijden van te veel te, veel te drinken. Ja. Vanavond een nieuwe versie van de talkshow Play 4, de tafel van Gert. Vroeger was de tafel ja. van 4. Ik zeg altijd, hoe meer Gert, hoe liever ik het heb. Welke verrassing heb je vanavond? Ja, dan moet moeten kijken naar hey, Peters. Ja, die ja, verrassing nu al Ik probeer ja, hier wat te... reclame te maken, maar kom, geef eens iets weg. Ja, nee, maar er is eigenlijk niet zo heel veel veranderd. We pikken een draad terug op waar we op tijd van vorig seizoen hebben laten, laten liggen. Ja. Um, ja, de tafel van Gert heet het. Dat heb ik zelf ook niet gekozen voor alle duidelijkheid. Dat is uh, Annick Bongers, de grote baas. zei: Ja, maar we gaan het de tafel van Gert noemen. Want je zit er ook niet meer met vier aan die tafel. Er zit nu veel meer volk en bla ja. bla bla bla. bla. <lacht> dus ja, en het is leuk dat dat een beetje persoonlijker is allemaal. Dus uh, die titel heb ik, ik niet gekozen voor alle duidelijkheid. Maar voor de rest gaat er niet zo heel veel veranderen. Uh, Erik van Looy zit er vanavond bij, uh, ah. Saartje van den Dries. Dat zijn de drie tafelspringers. En een van de gasten is Nick Bril, de chef van de Jane, die natuurlijk in Celebrity Masterchef een belangrijke rol speelt. En je had gewoon heel plezant worden. We hebben al veel meer gerepeteerd dan anders. Normaal kunnen je niet zoveel repeteren, maar elke dag show is. Maar nu waren er een aantal vrijdagen voor. Dus we hebben alles tien keer doorgenomen. Dus we zijn echt wel goed voorbereid deze keer. ik wil één naam. Um, dat je zegt van, die heb ik nu al zo lang gevraagd, maar die komt nooit. Wie wil je eens in je show? Uh, ik wil, uh, maar dat is persoonlijk Michel Sardou, een keer in mijn show. Ken je oh, die? Ja, van de, de Lac de Connemara. Ah ja, natuurlijk. En er is in, in Frankrijk een hele grote rel ontstaan rond dat lied. En uh, hij komt in, uh, in uh, februari naar Vorst Nationaal, maar een man is al uh, 73 of zoiets. Uh, en ik kan kijken en ik wil hem heel graag in het programma. Maar uh, we hebben al eens gebeld en hij... Uh, hij heeft niet zoveel goesting. Ah, dat is, spijtig. <laughs> ja, dat is spijtig. Misschien moet je... Me... Ja, nee, nee, maar we geven niet op, hè, Peter. Nee, we geven niet op, hè. een Afrikaans tapijt niet. kan wonderen doen. Misschien een leuk cadeau voor ja, ja, Michel Sardou. Dus ik kan me inbeelden dat heel veel mensen denken: Ja, Michel Sardou, wat moet ik dan niet... Meer... Ja, dat is echt persoonlijk. Dus ik wil dat echt een keer gaan oh. proberen. Dus dat... Goed idee. Ja, voilà. Zometeen Als er ik... mensen zijn die hem persoonlijk kennen... Ja, laat iets weten. <laughs> ja. Bel ten op, zich Ja, Michel, ik vond die aai. Ja, très bien, la table de Gérard. Ik ja. vond je La table de Gérard, Die pak ik mee. Genoeg reclame ja. gemaakt. Maak jij vanavond ook een beetje reclame voor ons? Goedemorgen, morgen. Dat is het. Peter, je bent ook altijd welkom. Uh, kan ook trouwens, dat weet ik wel. Hè. Ja, ik ja. ben er we wel geweest. Het is een heel gezellig door. altijd. Fijn ook te zeggen, succes vanavond, man. Dankjewel. Doei. Zo'n tapijt dat hij aan had. Maar nee, dat is. Ja, ik ken dat. Het is heel mooi. This world is fine is <laughs> just great balls of fire Kisses, baby Mmm Feels good Hold oh, me, baby Well, I want to love you like I love you love a well, you're, you're fine So kind Got to tell this world, world that you might That you might lay a gun And that's all my love. I'm you real on but it's sure it's fun it drives wow, me crazy. this group, it's just great balls of fire. fire. zometeen misschien Michel Sardou bij Kickstart. Het vraagt niet aan.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 Radio 1 neemt je mee naar Wil. De film gebaseerd op de bestseller van Jeroen Olieslagers. Wel gekomen bij de Antwerpse police. Drie mensen proberen tijdens de Tweede Wereldoorlog te overleven in de bezette stad Antwerpen. Buiten nou, het is weer is keer verloren. Met Annelore Crolet, Stef Aarts en Matteo Simoni. Kom op donderdag 21 september gratis naar de avant-première van Wil in Kinepolis, Antwerpen.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 Ready Keukens. Duitse kwaliteit voor netto prijzen. Je zou bijvoorbeeld hier de Lagdecon en van Danetje zou dat gewoon kunnen aanvragen, ook in Radio 2 Kickstart. Dat of iets anders. Wat wil je? Laat maar weten in de Radio 2. Elke dag, wel voor twee.